Komt ie, komt ie, komt ie, komt ie, komt ie. Had een idee met een glaas-effectie, jongens. Hé, hey, wat zijn we toch weer modern? Had een idee. Ja, ook oh, zo weer even uitzetten. Uh, ja, goed. Um, ja. Uh, ik zal even, even de officiële mededeling doen. Uh, 3 januari zijn we natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen. In ieder geval één toezegging van iemand die zeker, zeker, zeker, zeker, zeker weet uh, zegt te komen. Dat is namelijk Roger Ver. Dus ja, die, die komt dan op 3 januari. Uh, even een uurtje met ons babbelen. En ik weet niet, Josje, heb jij... Oh, je zit mijn mond vol. <laughs> ja, ik ben nog aan het eten. Mocht je heb ik... je wel een paar mensen, een paar mensen die, waarvan je zeker weet dat ze komen? Ik heb verder geen bevestigingen, maar Roger wel. Dus ik denk dat er nou ook wel wat anderen gaan binnenstromen. Maar uh, eh, 100% je... bevestigd heb ik alleen Roger vanaf tot op heden. Uh, renewable Cash die wilde op zich al komen, mm -hmm. toch? Ja, nu heb je gelijk. Renewable.cash is een... Uh token en zlp token op de bitcoin cash blockchain en die geven alle uh, producenten van duurzame energie uh, cryptotokens voor elke kilowattuur. Er staat een bepaalde regelsom of weet ik het hoe precies gaat, ja. maar dat komen ze dus allemaal uitleggen die dat. Uh, dus die zijn er ook en ik heb nog wel een paar mensen van wie ik bijna zeker weet dat ze komen, maar nou ja, goed. Nou en oh, okay. anders. heeft ook gezegd dat hij zou komen. Oh, oh gezellig, gezellig. Ja. Ja, ja. En er waren ook nog, als het goed is, e die, toch, die, die komen toch ook nee, die wel... Uh, die komen toch ook wel, maar, ja, dat, klopt, dat is waar, die vergeet ik al. De the usual, the usual suspects. De usual <laughs> suspects zijn er sowieso, maar we proberen ook nog een paar special guests... Je moet de setting even uitleggen, Johan, hoe het werkt met, uh, met de Libertaire Partij. Ja. ja, we doen het samen met de Libertaire Partij... Uh, Ivan, Rick en uh, ja, als het goed is, zal dan uh, Robert er ook al bij zitten. En ik denk dat die voornamelijk de interviews gaan doen, want het is, uh, ja, het is toch een beetje per, ter promotie van de LP. Uh, we gaan uiteraard fondsen werven, dus er komen ook op de af en toe een oproep voorbij om uh, zeg maar uh, een donatie te doen aan de LP. Maar wat we ook heel belangrijk vinden is natuurlijk dat we mensen, uh, zeg maar, uh, leren omgaan met uh, crypto. Dus dat je in ieder geval weet uh, hoe een wallet werkt. Dus dat gaan we bij iedere... Uh... O ja, EOS. EOS, Eos. Eos Nation, die, die komen ook. Ik even erbij zeggen. Uh, Zo iemand bijvoorbeeld EOS. Die, uh, die komen dan langs en die leggen dan uit hoe hun wallet werkt. Hè, en wat je er allemaal mee kan doen. En hoe je daarmee kan leven, als het ware. We hebben ook een uh, gast, uh, die heeft inderdaad ook toegezegd. Kijk, nu, nu in één keer begint mijn geheugen te werken. Uh, die jongen van Dash, die, die leeft al een paar jaar op, op Dash. Dat is ook een cryptocurrency. Die komt ook. En die leeft al, uh, ook net als jou, ook al zes jaar zonder een bankrekening. Dus voor hem is het iets uit het dagelijks leven. En hij weet ook overal waar je daarmee kan betalen. En uh, wat we ook willen doen is kijken naar allerlei nieuwe mogelijkheden... die je met uh, cryptocurrency kunt doen. Dus ik heb bijvoorbeeld met Rotschauffeur... Uh, tenminste met zijn assistent heb ik gesproken. Hè? Dus hem zelf, hij heeft het veel te druk daarvoor. Maar met, bijvoorbeeld met zijn assistent had ik het erover van... joh. Uh, kun je de libertaire partij op de blockchain krijgen. Nou, dat klinkt heel abstract, maar uh, in theorie is er wel een mogelijkheid... van hoe je bijvoorbeeld het uh, partijprogramma van de LP... Uh, als, een trans als een bericht bij een transactie op een netwerk van Bitcoin Cash kan doen. En als er een amendement ingevoerd wordt, dus een wijziging op het partijprogramma... Uh, dan kan je nou natuurlijk niet... Um, het partijprogramma dat al op de blockchain staat, kun je niet overschrijven. Dat is niet mogelijk. Maar je kunt wel zeggen van, nou, de nieuwste versie, die geldt. En dan stem je voor een amendement. En eh, die wijziging wordt dan wel ook op de blockchain gezet als een transactie. Ja. Nou ja, wat de toegevoegde waarde van is, is natuurlijk dat het gewoon, ja, het is heel transparant. En eh, met die tokens kun je dan niet liegen. Je kunt dan niet frauderen, zeg maar, ermee. Maar dus dus tot... ja, dat zijn dan... Dat is het loopt, natuurlijk. Ja, precies. Dat. Dat, dat gaat doen, dat soort dingen. Ja, als alle politieke partijen dat gaan doen. Nou ja, dat ik wil dat soort vragen dan ook wel voorleggen aan Roger. Alle notarissen dat ook allemaal gaan doen, diezelfde blockchain. Ja, ja, ja nou ja, als, ja, je hebt natuurlijk heel veel cryptocurrency. En er is weer een nieuwe bitcoin cash variant bijgekomen. Dus daar kun je ook heel veel op kwijt. Ja, ja maar daar dus, op en die van. Op het koopste chain zetten, omdat het veel ruimte inneemt. Ja, ja, ja. Die, die wordt ja, maar kijk, zo'n zo amendement. Zo'n amendement uh, doe, je nog, doe je niet altijd. Zo'n AFV is een paar keer in het jaar of zo. En, uh, ja, ik dacht dat het met documenten yeah. meer gebruikelijk was. dat je bijvoorbeeld een hash van het document maakte. Dus je zet het document ergens neer. dan maak je er een hash van. En die, zet je dan, die hash die zet je in zo'n transactie weer. Dan uh, ja, ja. kan iedereen controleren dat dat document niet gewijzigd is. Of dat het, dat. Uh, die hash die zit één op één gelinkt bij dat document. En, maar die is veel kleiner. je ja, uh, het -wij wijzigt, klopt die hash niet meer. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat soort dingen. Dus uh, er zijn heel veel mogelijkheden. Dus uh, ja, daar gaan we in ieder geval over. Dat zijn één van die vragen die, uh, die we gaan stellen. Dus uh, ja, het, het, is, uh, het thema is uh, Living on Crypto. Dat heb ik uh, even maar in het Engels gedaan, want dat staat cool. En uh, ja, wie, wie we nog meer hebben uitgenodigd en waar we nog wat van moeten horen is bijvoorbeeld Cardano. Uh, Library, die uh, ja, klonk enthousiast, maar daarna niks meer gehoord. Naomi Brockwell wel. Uh, ja, misschien heeft ze druk, denk ik. Maar daar moeten we ook nog wat uh, van horen. We hebben geloof ik de moeder van Ross Ulbricht. Uh, die weet er al van dat ze uitgenodigd is. Ik ga nog niet anders verklappen, want het is allemaal niet bevestigd. Oké, oké. Er nog een update van. Oké, okay, ja. Ja, we houden jullie geval op de hoogte. Ja. We horen dat de eind van het jaar is daar geen bekend. Ja, ja, ja. Dus uh, hoe dicht we tegen die datum aankomen. En nou ja, als jullie nog een tip hebben, luisteraars, van uh, joh, die moet je een keertje uitnodigen. Dan, uh, ja, dan uh, mag je dat gerust laten weten. Goed, laten we met de berichten gaan beginnen. Uh, ja, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter, daar beginnen we altijd mee. Uh, laten we even kijken, gewoon goud en olie, hoe doen die het? Oh, nou, ik had niet verwacht dat je met, uh, met goud zou beginnen, <coughs> maar goud is een beetje hoog gegaan uh, de laatste tijd. Het is uh, 1860 bijna dollar per ounce. Zilver is iets van 25,11 dollars per ounce. En olie is 47,80 voor de WTI. Okay. Maar het uh, is ook 50 geweest, geloof ik, de laatste tijd. Oké. Okay. Ja, de Marwani-index die heeft even een, een, een leuk dalletje gemaakt. Volgens mij niet al te veel, maar hij staat nu bijna weer op waar hij vorige week op stond. Uh, Even kijken, 151.38. Ik uh, heb geen idee waar hij vorige week op en <laughs> um, Dan hebben wij nog, even kijken, ja, dan hebben we nog de staatsschuldmeter. Ja, staatsschuldmeter, de, de nationale staatsschuldmeter, ja, die kun je eigenlijk niet serieus nemen. Gewoon een script dat afgespeeld wordt en nooit bijgesteld. Dus het gaat alleen maar omlaag. Dus het staat nu op uh, 382,3 miljard in het rood. Maar. Uh, in werkelijkheid uh, zal hij uh, ergens boven die 400 miljard staan. Hè? Ja. Uh, dan rest ons, alleen, rest ons alleen nog maar de bitcoin. Uh, de bitcoin die staat op bijna 17.000 uh, eurotjes. Dus dat is een uh, ja, nieuwe all high. Vandaag gebroken. Alle... Vandaag gebroken. Ze... Ja. Maar, maar... Op alle beursen. Het ligt er nog wel aan of je in euro's of in dollar's kijkt. Want in euro's is hij nog niet helemaal op zijn all-time line. Maar ja, goed. Het, we zitten er wel echt tegenaan, hoor. Het zit, uh, in dollar's breekt hij er doorheen. Hij staat nu echt boven de 20.000. Oké. Oh, okay. ja. ja. Mooi. Dus, uh, ja. jongens, uh, gaan we even proosten. Het zegt eigenlijk meer over de dollar dan over de bitcoin natuurlijk. Proosten dat die dollar zijn wegzakken. Ja, inderdaad. Volgens mij staat de vorige keer... Ja, ik weet het niet meer. Ik weet het niet ah, meer. Als je naar een ja. aanleiding zou zoeken, want waarom is dat nou vandaag? Ja, dat ik hoorde dat er weer. Vandaag was er, er zo'n steunpakket weer, zo'n corona-steunpakket in de lucht. Nou was het weer. Ja, opeens was het. Nou, vandaag waarschijnlijk nog tot 900 miljard steunpakketten doorheen. Dus ja, ja. Dan, dan, dan voel je de buil hangen. Dan denk ik. Ja, mensen denken natuurlijk ook van ja. Er, er komt gewoon geen moment dat ze, dat ze wat voor probleem dan ook niet op een andere manier gaan oplossen dan een hele hoop geld erbij eh, drukken. En dat ja. wordt ook nooit meer afbetaald. De eerste keer dacht men kennelijk nog van bij die QE 1, 2 en 3. Die opmerking van nou, het is tijdelijk. En, we, en we, we zetten nu even wat geld in de markt neer. Maar dat gaan we straks allemaal weer terugdraaien. En dan verdwijnt het weer. Nou, dat hebben ze even geprobeerd. Dat ging gelijk helemaal mis. En uh, toen ging het weer dubbel dwars zo hard uh, uh, verder. Dus uh, ja, ik, ik denk dat de geloofwaardigheid helemaal weg is. Dat iedereen weet dat ze... Die zich daar een beetje mee bezighoudt. Dat ze, ze gewoon door blijven drukken. tot het helemaal uh, verdwenen is. De hm. waarde. Ja. ja, dus uh, ja. Mensen. al die corona-checks die mensen krijgen. die gaan meteen de crypto in. <lacht> ja. <lacht> uh, goed, ja. Uh, ja, hebben we ja, we hebben ze allemaal. Ja, de altcoins. Hè, die, die, die maakt ook. De, tenminste, de, de, de bekende. De usual suspects. Uh, de ripple en. Uh, Litecoin eh, Ethereum, die zijn ook allemaal een beetje omhoog gegaan, hè? In dollars. In dollars, in dollars. Ja, het is op het moment heel erg volatiel, Johan. Allemaal, met één show per week is het heel moeilijk te zeggen. Is het omhoog, is het omlaag, want het scheelt per dag. Echt, het is. Ja. Het gaat heel snel op het moment. Ja. Nou, laten we dan maar even naar de berichten gaan. Ja, nou, het eerste bericht had jij eigenlijk al verklapt, Peter. Dat ging over de ECB. Uh, ze hebben lekker de dru drukpers op volle toeren laten draaien. Uh, dus ja, ze printen weer lekker bij. Ja, 500 miljard extra. Het wordt dan als dat al er niks is. Injecteert de centrale bank, in de economie. En Ook krijgen de banken langer geld toe als zij in Frankfurt lenen. Dus je dus ook uh, niet dat ze snel moeten terugleveren. Nee, kijk maar. Kijk maar als het uitkomt. Het raar ja. is dat de euro eigenlijk nog zo sterk is. Dollar. Ik denk dat, dat, dat denk dat ze in Amerika nog harder gaan dan in Europa. En het is ook zo die 500 miljard euro die zij uittrekt om straat. En de reis komt bovenop de 1350 miljard euro die hiervoor reeds beschikbaar wordt. ECB geeft zichzelf ook langer de tijd om dit geld daadwerkelijk uit te geven. Het pandemieprogramma eindigt nu op zijn vroegst eind maart 2022. De pandemie dat... Uh, <lacht> Maar de markt die had het al een eentje verwacht. Ja, ja, ja, tot eind maart ja, had die 2022, oh, wat zeg je? Ja, er staat ook iets van bijna 20 biljoen dollar, nou, wereldwijd aan negatief renderende staatsobligaties in Europa. Allemaal obligaties eh, die gewoon negatief rendement geven. Dus ja, Is met je pensioenfonds dan. ja, ja. ja. Het kraakt weer lekker in Oekraïne, Peter. Ja, zit allemaal porn-up, zo te horen. Ja, het... of, heb je, of heb je een leuke voice mod? Dat kan ook. Nee, maar we hebben het grootste nee, lijn het... van je verhaal hebben we wel uh, begrepen. Zeker, s'avonds, Dan uh, gaat iedereen hier het internet op. En, en, ja, dan wordt het wat vast. Uh, ja. Ah, ja. De CIA zit ertussen, denk ik. Ah, de keer eerder Netflix. <laughs> ja. Nee, maar goed, uh, ja, dus, uh, mijn voorspelling is, is dat tot, tot de bitcoin blijft stijgen tot maart 2022. <lacht> dan stoppen ze met hun injectie en dan, dan flikkert alles in één of zo. En ze willen die injecties overal, hè? Het is, de, die injecties zijn populair tegenwoordig. Ja, ja, ja. Maar het wil helemaal niks zeggen dat ze tot maart 2022 doorgaan. Want wie, wie weet nou nog in maart 2022 dat ze dat gezegd hebben. De Fed... Vele... Die zei ook dat ze uh, het zouden terugdraaien. Dat deden ze ook niet. Dus ja, ja, ja, ja. Uiteindelijk is er dan een, een crisis waar ze naar... Die kwam echt heel uit de lucht valt. Echt niemand zien kunnen zien aankomen. En uh, ja, uh, dat vereist toch alweer enige... Uh, uh, enige achterwinners en losers te creëren. Ja, uh, ja. maar ja, ze zien dingen aankomen. Wat ze onder andere ook zien aankomen is het volgende bericht. Dat zijn, die titel moet ik even een paar keer herhalen hoor. Die moet... Nu moet even zinken. Uh, hier komt hij, Hou je vast. Uh, CP, uh, CPB. Een deel van de lonen stijgt mee bij verhoging minimumloon. Ik herhaal. Een deel van de lonen stijgt mee bij verhoging minimumloon. Dit is een beetje zo'n de... <laughs> Ze, ze, dat ze eigenlijk, de libertariërs ja. zullen trouwens zeggen van nou, dat denk je misschien, maar in theorie. Maar uh, in werkelijkheid betekent dat heel veel uh, baantjes van een minimumloon uh, op de tocht staan. Dus, uh, ja, ja uh, libertariërs zeggen natuurlijk van ja, uh, het echte minimumloon is nul. Hè? Het is gewoon, je bent ontslagen. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, ja, dus hier zeggen ze van nou, met, met geweld dwingt de overheid een hoger minimumloon af. En dan zeggen ze van, nou ja, en dat heeft ook nog goede effecten... voor mensen die er vlak boven zitten en zo. Die, die, die gaan dan ook een beetje mee. En ja, je weet natuurlijk dat dat, dat dat onzin is. Alles wat omhoog gaat aan loon, dat kan alleen maar als er meer geld is. Want uh, als, je, als je niet meer geld hebt, je kan niet per decreet het, het loon verhogen. Dan zou je gewoon, ja, waarom dan bij, maar bij de, de 10% houden? Je kan, je kan het ook nog veel meer omhoog doen. En in Pakistan kan je ook de... Stel daar het minimumloon omhoog doen en dan worden ze ook allemaal rijker. Dat, dat is natuurlijk onzin. Het, is een, het wordt wel gezegd, het is een horde om overheen te springen. Als jij jong bent op de, en op de arbeidsmarkt begeeft en je moet gelijk een heel hoge loon beginnen, uh, dan, dan is het een nadeel voor jou. Want je hebt nog niet de ervaring en dan ben je dus in concurrentie, ben je, sta je slecht met iemand die, een, uh, die langer ervaring heeft. En uh, ja. Ja, in plaatjesvorm hebben ze altijd zo'n soort ladder, de loonladder. De onderste sporter zijn ervan verwijderd door de overheid. Dan kan je helemaal niet ja. op die ladder klimmen. Je kan, je kan niet op de laagste sport van die ladder komen. En het is al wel begonnen. En het is een beetje zo dat al die Keynesiaanse economen... die, die doen de waarheidsbevinding, doen ze altijd als volgt. Ze uh, zeggen, nou ja... Ja, je kan er niks van zeggen van tevoren nou, als je het minimumloon omhoog doet. Of dat werkeloosheid creëert of, uh, of dat dat effect heeft op hoge lonen daarboven. Uh, ja, we gaan gewoon eens kijken. We gaan gewoon eens meten. Meten is weten. En dan gaan ze, gaan ze in, weet ik niet hoeveel verschillende landen, gaan ze allerlei uh, onderzoekjes doen. En dan trekken ze daar een conclusie uit. En dan zeggen ze dat dat wetenschappelijker is dan wat mensen uit de Oostenrijkse school uh, doen. Die gewoon zeggen van, nou, als je een, een gedeelte van de banen verbiedt, dan uh, ben je die gewoon kwijt. Maar zij zeggen dat, uh, ja, zij, want zij meten heeft, houdt eigenlijk geen rekening mee dat er nog een heleboel andere variabelen zijn. Het is een ontzettend complex proces, de economie. En je kunt niet zeggen dat, dat, uh, ja, dat, dat als je één variabele beïnvloedt en je doet de minimumloon met 10% omhoog en, en de werkloosheid gaat dan niet gelijk omhoog bijvoorbeeld, gaat pas later omhoog of uh, ja, gaat niet omhoog omdat er. Toevallig net een uh, grote uh, berg oh, die gevonden werd... of zo in die staat. Daar kan je niet zeggen van... Uh, oh, dus, uh, dus zorgt het niet voor verhoging van de werkloosheid. Want kijk maar, de getallen geven het aan. Keiharde data. Nee, het is sowieso... die werkloosheid is dan hoger dan die anders was geweest. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere factoren die meespelen... waardoor die uh, omlaag kan gaan zelfs. En dan was die anders nog meer omlaag gegaan. ja ja de audio verbinding dus nee goed genoeg was om dit over te brengen was ja, goed te horen is goed te horen ja het ja. ja, minimumloon is altijd natuurlijk een film net als pensioenen begrijpen veel mensen dat inderdaad ook niet hoe dat dat precies dat die minimumlonen wel ergens vandaan moeten komen en dat dat dus ook dat je, je geld waard moet zijn en dat soort dingen en je krijgt altijd van die simpele antwoorden als mensen zeggen ja wij willen meer loon ja heb je dat omdat, doordat je in Nederland zoveel geld ziet, is het ook gewoon vaak dat je, ja hoe moet je het zeggen, ja, ja. het is niet alleen het loon ook. Hè. Er komen zoveel kosten bovenop nog, als jij als werkgever iemand in dienst neemt. dan, ja. het, gaat om, het gaat om je productiviteit. Als je bijvoorbeeld zegt, nou, een metselaar die verdient, die, die kan zoveel stenen per uur metselen. En daarmee is hij aan de werkgever, daarvoor is hij waard bijvoorbeeld uh, uh, 30, 30 euro per uur. Want die werkgever die kan dat werk verkopen voor 35 euro per uur. Dus is het hem 30 waard om zijn metselaar aan te nemen. Als je nou een metselaar hebt met maar één arm in plaats van twee armen, dan heb je het, heb je het probleem dat hij maar half zoveel tenen kan metselen. In een normale wereld had hij nog steeds kunnen werken voor 15 euro. Uh, euro per uur. En dan had hij misschien wat minder rijk geweest, maar had hij nog steeds in zijn levensonderhoud kunnen verdienen. In een minimumloonwereld is bijvoorbeeld het minimumloon dan 25 euro per uur. En dan is zijn baan gewoon illegaal verklaard. klaar. Dus hij is, het komt ook vaak, uh, aan, juist aan de zwakkere mensen in de samenleving is dit, is dit heel raar. En het vreemde is ook dat er vaak uitzonderingen zijn voor een hele zwakke groepen, Handicapten, die hoeven dan niet aan een minimumloon te voldoen. En in Nederland heb je ook het minimum jeugdloon. En dat is veel lager. Waardoor je ook bijvoorbeeld in de, in de McDonald's en dat soort bedrijven... zie je heel veel jongeren staan. En die, die worden er gelijk uitgeknikkerd als ze 21 worden. Want dan worden ze te duur. Want dan moet dat, gaat dat loon... Het minimum, dan gaan ze van het minimum jeugdloon naar het minimumloon, Worden ze te duur, worden ze eruit geknikkerd. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat heb je bijvoorbeeld in landen als Spanje niet. Waardoor je daar ook een enorme jeugdwerkloosheid hebt. Want die... De jeugd heeft dan helemaal geen mogelijkheid meer om, om in te treden in de arbeidsmarkt. Omdat ze gelijk, gelijk uit nou, dat, naar dat, dat over 21 moeten. Terwijl ze 16 zijn en, en ze het gewoon helemaal niet kunnen waarmaken. Ik ben toevallig met iemand bezig. Ik zal verder geen details noemen, Maar die wil een coöperatie oprichten waarbij mensen zeg maar, in een groep uh, zichzelf kunnen registreren. En dan een deel van hun omzet toekennen aan de groep. Zodat ze wat, wat makkelijker kunnen sparen. Zeg maar. En uh, ja, dan ben ik het zich vrij. Nou, sorry jongens. Uh, Laat <laughs> maar nou weer zitten. In ieder geval een leuk idee. Uh. Ja, nou. oh, ja, ik ben toevallig allemaal net in het kijken naar het minimumloon en hoe dat dan zit, hoe dat, hoe dat je me in zo'n samenwerkingsverband. Uh, of dat je dan als ZZP jezelf uitleent, zeg maar, aan de club. Of hoe dat precies uh, Mocht er iemand nog verstand van hebben, ik ben uh, erin aan het kijken, maar ik ben altijd op zoek naar mensen die me daarover kunnen informeren dus ja. vandaag. Ja. Ik weet even... bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld, uh, Walter Blok... die ging wel eens daar zo'n vakbondsman toe... en die pleitte uh, die vakbondsman pleit ook voor een minimumloon van... Uh, ja, ik weet niet wat het destijds was, 10 dollar per uur... of zo. En ja. toen zei Walter Blok... van, uh, ja, waarom zo uh, gierig... waarom niet gewoon uh, 100 dollar per uur? En toen zat die vakbondsman... die keek even aan ah, van, ja, moet ik daar nou mee? Maar, uh, nee... nee, dat is onrealistisch. <laughs> dus hij had wel door dat als je... Als je het loon, minimumloon naar 100 dollar per uur deed, dat hij dan zelf ook werkloos was. Hè? Net zoals als jij het minimumloon naar, uh, naar 2000 euro per uur doet, dan, dan zijn er in Nederland waar vier mensen of zo die kunnen werken. En ook niet voor lang, want ja, uh, die, die, die kunnen hun product ook niet verkopen als uh, de rest allemaal werkloos is. Je kan ja. zo nagaan, als je het maar hoog genoeg optrekt, dan weet je gewoon zeker dat iedereen werkloos is. Dus uh, ja. het enige wat zij beweren is van, ja, maar als je het maar een klein beetje doet, dan, dan, dan merk je het niet. Maar als je het een klein beetje doet, ja, dan merk je het gewoon een klein beetje. Uh, dat is het hele ei eten. Ja. Oh, trouwens, Lucas komt er ook aan over twintig minuten. Uh, ik zal even zeggen, we zijn al begonnen. <laughs> Oké, kijken, waar zijn. Oh shit, ik zit in een verkeerde toetsbord. Ik type zometeen wel even. Um, ja, wat ik nog wel even wil zeggen: um, een heel leuk verhaal is trouwens van. Hoe heet het nou van Ethereum? Vitalik Boeterik. Die had een, uh, uh, een baantje. Vlak naast zijn universiteit eigenlijk. En dat was voor Bitcoin Magazine of zoiets, of een van de Bitcoin uh, blog. En dan verdiende hij omge in bit ja, Hij kreeg betaald in bitcoin, maar er was toen de tijd nog uh, omgerekend uh, ongeveer 4 dollar. Ik geloof dat hij 4 bitcoin kreeg of zo per artikel. <laughs> maar dat was dus het minimumloon van dat moment. En dat, uh, tenminste, dat was beneden het minimumloon omgerekend. Als je naar de koers van toen kijkt. Maar ja, nu zou het zijn 4 bitcoin. Ja, wat is dat? Uh, 80.000. Ja. 80. Ja. <laughs> 80.000 dollar per artikel. <laughs> ja. Ja. Dus, uh... ja, snel gaat het, hè? Ja, ja, uh, uh. Ongelooflijk. Inmiddels is het al 20,7000. Ja, ah, het gaat maar omhoog. Ja. Uh, nee, maar ja, goed. Uh, wat kunnen we nog verder over zeggen? Uh, niks, hè? Ja. Wie gelooft er allemaal nog in? Ik bedoel, door zo'n Bitcoin zie je gewoon heel veel dingen. Uh, uh, Zoals zo'n minimumloon zeg maar, stel dat meer mensen in crypto geld gaan werken, welke prijs hanteer je dan inderdaad voor de crypto -geld. Misschien is iemand die denkt van, nou ja, vier bitcoins, het is maar een euro, maar het zijn wel vier bitcoins. Dus ik doe het gewoon, want voor mij is dat een goede deal. En dat zou dan niet mogen, omdat, uh, ja, omdat de wet het voorschrijft. Nou, dat is allemaal niet, volgens mij niet houdbaar met crypto. Wordt dat, uh. Je hebt ook een bedrijf, BTC Direct, dat zijn toevallig bitcoin brokers, maar die betalen dus hun personeel deels uit in bitcoin. Maar het minimumloon moet je altijd op de bank storten. En dan dat geld daarbuiten mag je vrij ontvangen. Nou, dan ben je dus werknemer en dan mag je niet eens zelf kiezen wat voor geld je verdient. Want het minimumloon moet op je bankrekening komen. Ja, ja. <tosses> en uh, dan ga ik ondertussen ook even het volgende artikel aankondigen. Uh, uh, er is een onderzoek geweest. Ja, ja. <laughs> die mensen blijven bezig. Uh, drie kwart van de Nederlanders die is voor de strenge lockdown. En die vinden het een goede zaak. Ja. Dan moeten we moeten kleine ja? sample volgens mij: 2000 man. Ja, precies. Je moet nog even afvragen of, uh, of die mensen misschien niet voorgeselecteerd zijn of zo. Of, uh, dat de vraag op dusdanige. Als het panel van één vandaag is, dan weet je het wel. Ja, of dat de vragen een beetje gestuurd zijn. Of, uh, ja. Maar ja, dat vond ik dat, dat is natuurlijk ook een punt inderdaad van uh, wie, uh, wie hem ze gevraagd. Uh, maar <coughs> het is natuurlijk ook een raar punt. En, en ik weet nog dat Molligneux dat een keer uh, onder de aandacht brengt. Ze zei, die zei van, uh, ja, dat is, die woont in Canada. dan dus zei, zei de president van Canada, die zei... Ja, yeah, universal healthcare is... een is een typical Canadian principle. Zo. Hij zei dat universele, zeg maar, staatsafgedwongen gezondheidszorg, dat is typisch, typisch Canadees. En Bollineux zei erover, nou, als het, als het typisch Canadees is, dan hoef je het ook niet af te dwingen. Dan hoef je er ook geen wet voor te maken. Als iedereen ervoor is, waarom heb je dan een wet nodig om het af te dwingen? Het, het, het feit dat je, dat je een wet hebt die het oplegt, is al, is al, maakt al duidelijk. Dat mensen het dus kennelijk niet willen, vrijwillig. Dus dus, die gezondheidszorg is niet typisch, die universele gezondheidszorg, typisch Canadees. Want anders was dat niet nodig. En dat vond ik hier ook eigenlijk het geval. Dan gaan ze dan lopen, lopen uh, manipuleren. Of misschien uh, ja, stel dat het, dat, het, uh, dat het echt zo is. Dat, dat het een hele goede representatie is. En dat ja, bijna iedereen in Nederland is voor een lockdown. En, en dan zeggen we, ja, dan is er dus geen lockdown nodig. Wat, wat waarvoor, nee, dan, hoe je, dan, waar, dan waar ze allemaal binnen gaan zitten. Ja, dan waren ze allemaal binnen gaan zitten als ze allemaal zo voor een lockdown zijn. Maar kennelijk zijn ze niet voor een lockdown. En dat is de reden dat je het met geweld en straffen en uh, dingen gaat opleggen. Ik moet er heel fijn zeggen. Volgens mij was dit uh, onderzoek afgenomen voordat de aankondiging van de lockdown uh, gemaakt was. Dus dit is een onderzoek van een paar weken geleden. En in coronatijd is dat natuurlijk uh, eeuwen. Dus ja, wie weet dat ze we er nu tegenaan kijken. Maar, en het is trouwens ja, ook. Kan, uh, wat ja, wat, wat, wat, ja, wat, wat, wat ik ook. Je, pols, je kan alles naar buiten brengen wat je wil. En als je maar vaker blijft pesten en inderdaad je groep een beetje goed, goed kiest. Nou, dan heb je dus. Ja, het is zo. Ja, het is een beetje mind control. Het gaat, gaat natuurlijk ook om uh, wat wordt die mensen verteld. Hè? De ziekte is heel sterk. Uh, erg. En als we nou eventjes twee weken uh, op onze lip bijten en binnen blijven zitten, dan kunnen we gewoon weer kerst vieren. En wilt u dat? En dan, Ja, dat wil ik wel. Ik wil gewoon kerst kunnen vieren. En, uh, Precies. Maar ja. We hebben natuurlijk die onzin nog had, al eerder met twee weken de flattende curve. En uh, ja, daar bleek ook al niks van te kloppen. En, uh, en het punt is een beetje ga je de gevolgen goed onder ogen brengen van die mensen. Weten die mensen ook dat ze daarna twee jaar lang werkeloos zijn of zo. Of, uh, ja. of dat, uh, dat als je de economie op zepen helpt... dat je dan uh, tegen ontzettende armoede aan zit te kijken. Want wat, wat ze nu doen is gewoon een hele hoop geld drukken... om het, om het weg te papieren, zeg maar. Waardoor niemand doorheeft wat er echte gevolgen zijn. Nou, je mag gewoon thuis zitten en Netflix kijken. En, uh, ja, je eten wordt bezorgd en uh, nou ja, uh, al die... Al die uh, sukkels die zo nodig moeten gaan feesten zo, die kunnen best wel eventjes uh, wat minder uh, feesten. Maar ze hebben niet door wat de echte kosten zijn. En dat is altijd wat de overheid doet. Met oorlog doen ze dat ook. Ze gaan niet zeggen: Nou, we willen graag een oorlog gaan voeren. En om die oorlog te voeren, uh, moeten jullie uh, twee jaar salarissen inleveren. Kom maar op met dat geld. Dan gaan we fijn en drie zonen of zo. En dan zeggen mensen, oh, wacht eens even. Dat is uh, niet de bedoeling. Nee. Ze komen met mooie verhalen over glory en overwinning aan. En dat het een uh, makje is. En dat het uh, is rather uh, days than mans deze, deze oorlog zeggen ze dat ook altijd. Bij Irak was het ook zo natuurlijk. Het wordt heel uh, luchtig voorgespiegeld. En de war will pay for itself. Dat zeiden ze ook nog bij de Irak oorlog. Dus Ze, zeggen, ze brengen het financiële gevolgen niet in beeld. En, de, en de, de menselijke gevolgen brengen ze niet in beeld. En dat... Doe ze hier ook, als je dat hier ook niet doet en je vraagt dan aan mensen van ben je voor de lockdown? Ja, doe maar, ja, want ik ja, komt toch al niet veel de deur uit. Of zo. Dus ja, het is, uh, het is, het is maar net hoe je de vraag voorstelt. Dus in die, met die enquête is van alles mis. Maar ik vond het belangrijkste hier, dat rare dat gedachte dat iedereen er is ervoor. En toch moeten ze het opleggen, wat natuurlijk logisch tegenstrijdig is. En dat is het sterkste bewijs tegen redenering die je kan hebben. Ja, ja. En als je zegt, ja, iedereen in Nederland is voor uh, een uitkeringssysteem door, door, door de overheid geregeld. Nou, dus kan je het gewoon vrijwillig doen. Want als, als toch iedereen ervoor is, dan, uh, dan hoeft dat niet. Uh. Ja, ja, kennelijk is niet iedereen ervoor. Nou, iedereen is ervoor dat de defensie door de overheid gedaan wordt. Ja, kennelijk niet. Want anders hoef je het niet op te leggen met, uh, met dreigingen en geweld. Ja. Er is natuurlijk ook nog van, heel veel mensen hebben al offers gebracht. Hè? En als ze dan... Uh... Hoe we dat uh, nu zouden stoppen. zou blijken dat alles wat ze net hebben ingeleverd. Allemaal voor niks was. Ja dus dat, dat is dat, ook nog een punt. Ja. Ja. Maar dat ik zie je dat, heel dat vaak met de oorlogen juist. Dat, dat die een kwart. Wat die hier tegen is. Dat die offers gebracht heeft. Die zijn hun zaak al kwijt. Die, ja. die zijn alles kwijt waar ze ooit voor gespaard hebben. En ja. uh, die drie kwart. Die, die hebben gewoon een ambtenaren salaris. En die, uh, ja, die krijgen extra vergoedingen. Omdat ze, omdat ze een nieuwe bureaustoel moeten kopen. Voor uh, corona. Ja thuis denk, te werken. Ik denk een ergste offer is dat ze niet meer dat praatje bij de koffieautomaat hebben, weet ja, je wel. Inderdaad, ja, inderdaad, dat hoor <laughs> je. Dat, hoor. Dat zelfs echt zeggen mensen, hè, want nou, ik mis het toch wel. <laughs> ja. en, en ik moet zeggen, ik mis dat ook wel hoor, maar ja, uh, ja. Het is niet, uh, ja dat, dat oh. is niet het offer, offer dat je brengt. Hè. Nee, nee. Ja. En ik moet zeggen, ik heb zelf ook geen offers te brengen hoor, dus voor, voor mij geldt niet, maar ik weet wel dat dit een kleine groep mensen en een hele belangrijke groep mensen... ook keihard raakte. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus daar gaan we zo meteen nog even over hebben trouwens. Dus daar hebben we nog wel wat berichten over. Uh, maar ja, als het inderdaad waar was... wat de CPB had gemeten... wat was het? Uh, Eén vandaag, sorry. Als het wat één dag had gemeten... dan uh, had het ook al gebleken bij de luchthaven. Hè? Want uh, dan had iedereen zich daar wel netjes aan de quarantaine... Uh, hoe dat? de zelfopgelegde quarantaine gehouden. Want dat is het even, volgende bericht. Even. Ja, nog even deze zin hieruit. Dat is ook okay. uh, uh, maagomdraaiend. Volgens voorstanders is het de hoogste tijd dat het kabinet ingrijpt. Omdat veel mensen de urgentie zelf niet voelen. Dus dat is al raar. Hè? Veel mensen voelen de urgentie niet. Ze zeggen, wacht eens even. Die enquête die boven het bericht staat. Die zegt dat iedereen, het, uh, iedereen erachter staat. Mensen ja. blijven gewoon naar winkels en tuincentra gaan. Alsof er niets in de hand is. Dan dit zinnetje. Blijkbaar kunnen we die vrijheid niet aan. Is een, een reactie. <laughs> dus dat is... Uh, je, je behoefte om, uh, uh, om vrijheid wordt, wordt voorgesteld als iets, als iets slechts. Dat is iets wat uh, egoïstisch is. Dus vrijheid wordt hier in een kwaad daglicht gesteld. Iets wat je niet aan kan. Je moet, je moet geknecht worden. Je moet gekneveld worden. Dat, is, uh, dat, dat blijkt uit uh, deze reageerder. Ja. Maar inderdaad, als dat zo was... Uh, als er zoveel mensen voor een lockdown waren... Waarom uh, blijkt het dan niet bij de luchthaven? Want... Uh... 7 uh, op de 10 uh, Nederlanders die hebben een aan, aan de zelf Ja, Dit lijkt dus een opzetje naar een, uh, een hardhandige controle. Ja, dus hier ja. in de Oekraïne, als je hier met, in de Oekraïne landt, moet je ook in zelfquarantaine gaan. Als je uit een uh, gebied komt, tenminste, waar ze meer corona hebben dan in de Oekraïne. Dus op zich is dat wel mooi. Dus op de dag dat ik hier kwam, ging de corona in Nederland iets op laag. Uh, of de PCR-test... En in de Oekraïne ging die juist enorm hoog. Dat betekent dat, dat Nederland... opeens in de goede lijst kwam te staan. Hmm. Uh, waar de, de, gewoon omdat zij, en op zich vind ik dat een logische gedachtegang. Want ja, ik kan wel zeggen... alles boven de 50 of zo... die, die willen we niet hebben hier. Maar als je er zelfs 700 hebt... dan staat het natuurlijk ook nergens op. Dan wordt het alleen maar beter... als je er mensen uit de uh, intreders hebt... Uit, uh, uit landen die, die cleaner zijn. Dus, uh, maar dan heb je zo'n app... moet je, moet je installeren... En die app, die, die wordt dan, dan word je kan je s'nachts gebeld worden en je moet je een aantal foto's nemen voor jezelf om te laten zien dat je nog op locatie bent. Uh, met gps-locatie is dat dan erbij. En uh, pas als jij een, een negatieve coronatest gedaan hebt, dan wordt je app gecleared. en dan ben je weer vrij om te gaan en staan of twee weken. Uh, maar... Maar ik denk dat dit, zo, dit soort berichtjes... dus een opzetje is naar om zo'n zo uh, app te moeten installeren... verplicht als je terugkomt. Want ja, kijk, uh, vrijheid werkt dus kennelijk niet. Dus, uh, ja, dus moet je wel met zweep erover. En er moet controle hebben... en er moeten uh, controlemechanismen zijn. Dus uh, ja, dat, uh, ik denk dat dat hier een, een opzetje voor is. Ah, okay. En ik zo denk okay. ook dat dat, dat het heel lastig is voor mensen... als ze terugkomen. Ze voelen zich helemaal goed... er is helemaal niks aan de hand. En dan uh, denken ze, ja, waarvoor zit ik nou... Uh, uh, ik zit al een week binnen, zo ja, waarvoor Nou Ja, het is ook gewoon de PCR-test. Als die positief is, dat betekent helemaal niet dat je ziek of besmet dan ik ben. Dus het is ook gewoon op gebaseerd op een PCR-test die gewoon niet zuiver is. Dus die, waarom zou je, <lacht> je inderdaad binnen gaan zitten? De, ja. had je dat stukje <lacht> van, van uh, die, die uh, Carrie Mullis gezien? Ja, dat werd is de, de uitvinder van de PCR-test. dat is eigenlijk geen test is het, maar PCR PCR-procedé. En die, yeah. uh, en die werd geïnterviewd door een, uh, iemand van uh, een gay tijdschrift. Ik en die ging destijds over het AIDS-virus. En uh, die had wat over Dr. Fauci te vertellen. <laughs> die zei: oh, heb die ik. Dr. Fauci, die weet helemaal nergens wat vanaf en totale uh, nitwit." En zei: zijn lui met een agenda op dat soort posities." En uh, ja, de rode band die kan gewoon geen echte wetenschapper van een nitwit onderscheiden. Dat is uh, waar die daar nou gebruik van maken. En, uh, ja, en, en, en een ander ding zei hij ook al van, ja je kunt er geen ziekte mee vaststellen met die pcr -t. ja het is gewoon het is ook weer zo heel raar dat hij dan vlak voor, dat die Kerry Mullers net overlijdt vlak voor die pandemic komt, hè. dus die, die anders had hij gewoon uh, want hij was kennelijk nog een uitgesproken uh, uh, figuur die die, die, die, die fout zich gewoon helemaal kort en klein gemaakt had als hij ja. nog geleefd had ja, ja wat, wat ook wel grappig was is dat uh... Een van de, de, de papers waarop de PCR-test gebaseerd is. Zeg maar, uh, ja, dat, ja dat die, de, een van die schrijvers daarvan, die, uh, die heeft dan ook een bedrijfje die die testkits uh, op de markt brengt. Dus <totstutters> dat is gewoon een financiële belangenverstrengeling. Ja. Nou, er is nu ook uh, wat naar buiten gekomen, toch? Van Follow the Money hadden een ding gepubliceerd. Daar had die uh, Johan Derkse toch op gereageerd. Heb je dat gezien toevallig of niet? Nee, van gehoord, maar uh, niet gezien. De, de, er is een rapport uitgekomen van Follow The Money. en uh, Die hadden aangetoond dat Apostelhaus 5 miljoen had verdiend met de verkoop oh, ja. van een bedrijf. Uh, uh, ja. En dan kwam dat op Voetbal International, want ja dat is in principe gewoon openbare informatie al in jaren. En dat is ook precies wat ja, iemand zoals ik vaak opbrengt als argument van joh waarom loop je te luisteren naar iemand die er een financieel belang in heeft. Maar goed, nu kwam het dan naar buiten en iedereen, oh die waren er zo... Uh, Johan Derkse zei, van dat zou ik heel raar vinden als dat zo is. Dat zou ik heel raar vinden. Ik denk, nou ja, ik niet. Ja, die van Dissel had ook financieel belang erbij. Nou, ze hebben allemaal een bepaalde... Kijk, het is gewoon hun business. En ook als hij wordt uitgenodigd bij OP1. Er staat gewoon een bedrag tegenover als je daar moet aanschuiven. Betalen zij jou voor jouw aanwezigheid. Dus, ja. Je kan het op een andere manier... Dan staat... Op video, hè? Die staat ja. er gewoon op video die ook jensen die heeft, dat ik je laten, laten zien. En die video zie je hoe hij reageert als het eerste geval van de Mexicaanse griep in Nederland is. Dat is hij gewoon dolblij. Ja, dat vind ik te juist. Uh, dan hij zo en, en dan gaat hij ja, ja, en dan gaat zelfs een fles whisky open om het te vieren. Mm. En daarna laat hij dan zien, want iemand loopt achter hem aan de, naar de lift toe, en dan laat hij op zijn telefoon zijn smsjes zien dat de eerste order voor 30.000 vaccins binnen is. Ja. En dan is hij oh gewoon yes. En, ja. en, ja. en ook, wat, zei die, wat is het eerste geval? Ja, het is een, een, een meisje van zoveel jaar of zo. Yes, zegt hij dan. Ja. Niet van, yes. oh shit, er is dus, dus, dus een meisje uh, die heeft die Mexicaans riet. Nee, gewoon uh, de kassa rinkelt. Boom. Ja. Dus Dit is precies wat we nodig hebben. Ja, we moeten wel bij zeggen, kijk, dat is zijn beroep. Hij ja, is viroloog en uh, hij zit in dat wereldje. Maar hetzelfde is van, wij zitten in de crypto. Maar goed, dat, wat, het is natuurlijk niet helemaal ethisch wat hij doet. Want dat is natuurlijk belang en verstrengeling met de overheid erbij. Hè? Eigenlijk verdient hij indirect van, aan voorkennis die hij van de overheid heeft. Maar, hij uh, loopt uh, Ja, precies. Ja, maar, die die, maar, maar, ja. Wat, ik, wat ik wil zeggen is van kijk, wij, wij weten veel van crypto. Uh, meer dan een gemiddelde Nederlander, zeg maar. Dus wij speculeren daar ook op, met, op die kennis die we hebben. En dat doen mensen ja, die, die dan in jij, de virus... Ik? Omdat dat dit nou een all-time high is? Denk je nou dat ik zo zit te juichen? Het enige waar ik aan denk zijn al die Nederlanders die uh, massaal aan het verliezen zijn. Ja, <laughs> <Yes>, nou, serieus. <laughs> ja, tuurlijk. Ja, het, is, het, uh... ja, het is bij mij ook een <laughs> beetje zo. Je hebt probeert eerst mensen te overtuigen. Want je eerste reddingsboei is, een, is mensen om je heen die die verlicht zijn, die verstandig zijn die zich niet in de luren laten leggen ja, en, en als, je, als het je niet lukt om die te overtuigen, dan kan je zeggen oké, okay, dan ga ik gewoon profiteren van je domheid en dan ga ik daar gewoon op speculeren maar het, het punt is wel, dat, dat je uiteindelijk ben je daar, heb je daar nog niet veel aan, want ook als jij een hoop geld hebt maar er zitten allerlei lui uh, om je, die je huis omsingelen met uh, hooi voorkom dat jij je niet wil laten inenten dat ze helemaal gek gemaakt zijn ja, ja. Dan, dan heb je allemaal niks je hebt niks aan dat geld. Ik bedoel, de Joden in de Tweede Wereldoorlog, die waren ook allemaal, uh, of niet allemaal, maar er waren een heleboel superrijke Joden. Die waren vast heel erg bezig. Van nou kan ik dit nog doen en hierop speculeren en dan kan ik daar nog wat verdienen. En kijken ze hoe goed ik het doe. En mijn zaak bloeit niet eh, en geweldig. Het maakt allemaal geen zak uit als je omgeven bent door een stel halve garen ja. die uh, helemaal het hoofd op hol gespind zijn. Ja, dan, dan, ja, misschien heb je geluk dat jij nog net een bootticket kan betalen... om weg te komen en iemand anders het niet kon uh, betalen. Maar, maar in principe heb je er niet zo heel veel aan. Er zijn natuurlijk ook heel veel industriëlen die gewoon ten onder zijn gegaan. Die zijn meegezogen. En ja, het hele bedrijf wordt genationaliseerd. Ja, nou, hey, alsjeblieft, bedankt. Leuk, uh, leuk uh, dat, je, dat je je leven hebt ingezet. Hè. Ja. ja, en in de, in de nazi Duitsland, ik heb daar toevallig nog wel naar gekeken. Dat ging heel erg uh, geleidelijk aan. Er is dus, dus steeds weer een wetje erbij, weer een maatregel erbij. Ja. En die nazi's hielden zich keurig aan hun eigen wetten. Hè? Het was, uh, de hele ja. holocaust was gewoon uh, uh, volgens de wet. <laughs> is dat allemaal gelopen. En, uh, trouwens, ook wat, wat ook nog zo was. Ja, die bij ik dacht, het de ja? het, het holocaust dat stond niet in een, in een wet. Dat ze Joden om zeep gingen helpen. Nee, ja, maar ze hebben want, wel aan hun eigen regels en protocollen gehouden. Dus, uh, en het was een, een uh, onderdeel van de volksgezondheid. Hè. De reden dat ze afgevoerd moesten worden was omdat ze allemaal besmettelijke ziektes zouden hebben. Mm. Dus, uh, ja, dat werkt altijd goed, die besmettelijke ja, ziektes. Uh, uh. Dus heel dat veel mensen, iedereen... dat, dat is bijvoorbeeld ook een reden dat ze tegengehouden werden bij de Nederlandse grens in de jaren dertig. De Joden die wilden ontsnappen, want die zouden ziektes overbrengen. Dus die moesten mm. bij de grens tegengehouden worden als ze in Nederland, in Nederland wilden vluchten. Dus, uh, well. Zo werd het helemaal uh, gebracht. Dus er zitten wel heel veel parallellen trouwens... Met, uh, met hoe het nu allemaal gaat. Ja. Dus, uh, ja. ja, echt, echt zo'n pandemie. Dat brengt echt doodsangsten bij mensen naar buiten. En dan, dan hm. kijken ze echt gewoon de andere kant op... als er iemand omgelegd wordt. Want ja, uh, ja, ja. Hey, uh, ja maar had, hij maar, een mondkap, had hij maar een mondkapje moeten dragen. Ja. Uh, ja, ja. ja. ja dat is natuurlijk de echte truc. Hè. Die definities, die nieuwspeak en de, uh, de PCR-testen benoemen als besmettingen... en dat soort dingen allemaal. Ja, dat zijn de... De manieren om die mind control door te voeren. En, uh, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, toch vraag ik me af hoe ver ze daarmee nou komen. Het is natuurlijk wel behoorlijk. Uh, de, de, ja, de informatievoorziening is natuurlijk wel heel anders dan destijds. En als je wil, dan kan je een heleboel informatie wel vinden. Maar het, het knappe is juist dat wat ze, wat ze nu doen, dat een heleboel mensen gewoon niet willen. Als je met mensen in discussie probeert te gaan, dan is het gewoon van: nou je ja, bent gewoon een gek alioetje, knetter. Knol, uh -huh. COVID, asociaal uh, denier. En uh, ja, ja. Nou, ik, ik weet al met wie ik te maken heb. Een halve garen. En het is natuurlijk allemaal projectie, want ze zijn zelf halve garen. En het is ook vaak zo dat ze alleen maar kijken naar. Ja, wat zijn jouw ja, bronnen, zijn van besmet. De bronnen waar jij informatie uit haalt, kloppen vast niet. En dat is ook projectie, want dat is gewoon het enige wat zij doen. Een, bron, een ja. bron kiezen en daar alles uit gelopen wat eruit komt. En niet zelf nadenken of het wel, uh, wel, wel klopt. Dus ja, die het, zijn, de mensen zijn eigenlijk ja. gevaccineerd tegen de waarheid. Dat is het hele apart Ze hebben een soort mentale vaccinatie... dat als jij op ze afkomt en zegt van... Hey, ik heb hier al een stuk informatie en uh, kijk er eens naar... dan hebben ze gelijk al... Hup, dan word je gewoon aangevallen als een soort witte bloedlichaamtjes... Uh, die, een, uh, die een bacterie aanvallen. Dat is, ja. Het is heel apart. Het is een soort vaccinatie gisteren, uh, tegen ideeën. Gisteren was, uh, de, de, of, e -gisteren. En gisteren was op nos.nl een berichtje over uh, dat dus Biden gekozen was, hè? De, de, schreven ze, want uh, de 14 december was die... Uh, ja, jij had er ook op gereageerd en dan kwam op een gegeven moment... Ik had geschreven, ja, ik ben benieuwd wanneer uh, de stemmen geteld worden, wat de stand dan is. En dan komt er iemand en die zegt, nou, het is wel heel triest dat jij zulke fake-nieuws loopt te verspreiden. Ja, het, het spijt me van achter, maar dat is gewoon de procedure die wordt afgewerkt. En dat weten ze dan niet, omdat dat er dus niet bij staat. en dat. Dan zeg ik dat, van waarom zetten jullie dat er niet bij? En dan krijg je dus zelf de volle lading van je verspreidt fake news. Nee. Ik vraag, gewoon, ik vraag gewoon alle details door. En die mensen die krijgen een oppervlakkig verhaaltje. En dan, ja, dan, dan baseren ze daar maar een hele mening op. En ja, vaak is het verkeerd. Maar dat wordt allemaal zo gestuurd opgeschreven. Hè? Dus ze schrijven het op zo'n manier op dat het wel op de juiste manier bestaat. Maar niet het hele verhaal. En dan trek je zelf de verkeerde conclusie. Overigens, Furman Supreme heeft zichzelf als winnaar uitgeroepen. Ja, ja, Hij was toevallig in een school die heette Electoral College. En hij had al die klasgenoten. had ik een paar klasgenoten bij elkaar gekregen van dat hij het is. <laughs> maar ja. Joe Pence of, uh, heet nou Joe uh, Mike Pence. Mike Pence gaat op 4 januari, volgens mij of 6 januari, dan gaat hij dus die stemmen tellen. En dan is het toch wel weer een stapje dichter bij het definitief. En op de 20ste wordt die president dan ingesproken en dan is het, dan is het er echt. Uh, Ik de, de, uh, uh, denk wel dat, het, dat dat heel waarschijnlijk is, maar ja, je weet nooit wat er nog... Uh, de procedure is inderdaad niet correct weergegeven. En uh, ja, als je daar dan wat van zegt, dan ben jij, ben jij de maloot. Ja. Dus ze, kunnen gewoon, ze kunnen ook niet doorhebben dat er iemand is die gewoon zich beter verdiept heeft in de zaken dan zij. Hè? Terwijl ze alleen maar een beetje headline kunnen lezen. Ja. En een hele hoop vooroordelen hebben. Ja, uh, tot op, uh, tot, tot, Wanneer was het gisteren? Tot, gisteren wisten ze dus niet eens dat er een College bestond. <laughs> ja. nee, precies. Ik, en ik ben ook van wappie uitgemaakt hè, toen ik een keer zei van, uh, dus liep je een paar mensen uh, met een met grote caps lock overal te roepen ja Biden is de winnaar en die zijn losers en uh, ik zei nou wacht eens hè, we hebben nog Electoral College en uh, ja wat is dat nou weer voor een complottheorie en zo ja, <laughs> ja ik ja. De ja, uh, denk ook dat ze overal af zijn door de complottheorie te labelen ja, uh, dat is zo makkelijk ja, wat ik trouwens wel vaak doe in discussies, hè. Ik, ik ga nooit die discussies aan, waarvan ik al weet dat ze me een wappie gaan noemen of een plotdenker. Ja, zelfs als ik, ik net zei, de, gewoon de waarheid zeg, dan word ik er ook voor uitgemaakt. Gewoon iets wat feitelijk gewoon zo is, weet je wel. Dat je gewoon kan, uh, even kan opzoeken. Maar uh, wat ik vaak doe, is een beetje in die, uh, be, be, zo te framen, ik draai het zeg maar om. Dus ik, ik, ik neem hun standpunt in, maar dan nog extremer, weet je wel. En ik geef er daar een rare twist eraan weet je wel. Dat het eigenlijk hun standpunt ook ja. daarmee een beetje gek gemaakt wordt. En ondertussen komt Lucas eraan. Die gaan we even toevoegen. En wat ik dan ook nog doe is... Oh, ik kan, kan, kan ook geen twee dingen tegelijk. Uh, misschien wil jij even wat zeggen. Dan ga ik ondertussen Lucas toevoegen. Nou, dan ga ik nee, ja. het volgende bericht alvast uh, aankondigen. Ja, ja ik dat zit echt twee boven, zag mondka ik. Mondkapjes gearresteerd en beboet. Ja. De mondkapjes hebben de politie dit weekend in Zwolle en Nunspijk handenvol werk bezorgd. Zeven mensen werden zelfs opgepakt omdat ze weigerden een lapje stof voor hun mond te doen. <lacht> of zich niet konden identificeren. Ja, dat is ook mooi. Dat je, ja, Nederland, als je je niet kan identificeren, dan word je al gearresteerd. En ze noemen het gewoon een lapje stof voor je mond. Dus uh, eigenlijk uh, ja, ja, dat klinkt ik... ook al niet echt uh, als, uh, nou, dit gaat dan de pandemie tegenhouden. En, en er is natuurlijk ook totaal geen bewijs voor. Als je kijkt alle, alle landen waar uh, of staten naast elkaar legt, waarbij wel of geen mondkapjes ingevoerd, of je kijkt op welke momenten zijn mondkapjesplichten ingevoerd, ja. of wanneer is het weer vrijgegeven. Je is het, doet het ook voor geen... de andere feten. Je, je doet het voor de, de laatste. Hè? Ja, maar je ziet geen relatie tussen de, de, dat aantal PCR-positieve uh, test en, en het dragen van de mondkapje. En dat is er ook niet, want de PCR-test is alleen maar omhoog gegaan. Omdat ze ten eerste, omdat het nu gewoon winter is en het dus vaker voor aan het komen is. Maar ook omdat ze dus het aantal cyclus, uh, cycli hebben verhoogd. Dus ja, ja, ja. dat is... Uh, ja. Maar als je het je mondtas, daarmee vergelijkt, het dan het al... zie je waarschijnlijk wel een relatie. Dat aantal cycli van de PCR-testen... En misschien Halverwege september, halve september is dat gebeurd en vanaf dan lopen die besmettingen op. Ja, nee, dat is uh, duidelijk. Maar ja, dan krijg je dus dat de politie uh, uh, die gaan gewoon uh, mensen arresteren die zo'n ding niet willen dragen. Nee, dit dat is, ging dus op een bewuste actie streaming. van de groep. Ze hadden afgesproken ja, is... om opzettelijk zonder mondkapje naar binnen te gaan. Ja, oh, wat een uh, probleem veroorzaakt. Maar ja, die een identiteitsbewijs en gingen daarom op de bon. Dus als je, als je geen identiteitsbewijs hebt, ga je dan ook, uh, hoor je dan ook een boet gelijk. Ja, wel als je er ook geen mondkapje bij draagt, Want dan log je het toch al uit. Maar ik wilde zeggen, het is wel een ontzettende want Hoe dat het mondkapje zwijgeraars. Dat is ook weer een nieuw woord wat de pers nog wel ja. vaker gaat gebruiken, denk ik. En dan... Weigeren een lapje stof voor hun mond te doen. Waar ja. het, waar het toch mo moeilijk om, want wat, wat stelt het nu eenmaal voor? Nee, het gaat niet het klinkt een beetje de... zoals ze uh, zijn gearresteerd en boemd, omdat ze weigd Hitler de Hitlergroep te brengen of zo. Een beetje zo'n onzinnige afspraak. Eenzijdige afspraak van de overheid. En dus ook zaterdag liep het in Nunspeet uit de hand. Toen dus zes mensen winkels ingingen zonder mond. Kapje. Maar je zou je voorstellen dat je dit bericht half jaar geleden gelezen had, of een jaar geleden of zo. De zaak liep uit de hand omdat zes mensen zonder mondkapje een winkel inliepen. Uh, ja, wat uh, Wat is het probleem? En dan er staat erachter, nadat nou, winkelpersoneel de politie had ingeschakeld, vertrokken ze wel. Dus het eh, wordt daar ook weer zo. Ja, dat is ook weer zo sneaky dat ze altijd de vrije markt inschakelen om, om de handhaving te doen. Die, die worden altijd als buffer getrokken tussen, tussen de heerser en de onderdaan. Want het is. Kijk, het is niet zo dat die winkelpersoneel er nou problemen heeft, dat daar klanten lopen zonder mondkapje. Maar zij krijgen natuurlijk ook een enorme boete. En die, die boete, daar zijn ze natuurlijk zo bang voor, dat ze dan. Uh, gaan uh, halen, eh, dan gaan ze de politie maar bellen om, om, het, uh, ja, om er vanaf te zijn. En anders krijgen ze het ook niet gehandhaafd als die vrije sector er niet in bij zou springen. Want uh, wie, weet je wel, wie, wie, wie het maakt. Wie maakt zich er daadwerkelijk nou druk om? Niemand. Het is alleen een wet die is ingevoerd. Ja, ja. En, ja. ja maar dat is bij is al die dingen. Dat altijd de vrije sector nodig. En ik denk ook zelfs dat al die spionage die uitgevoerd wordt door, door, door uh, ja, Google en uh, Facebook en zo. Dat dat ook allemaal komt omdat die bedrijven waarschijnlijk. En al die moderatie die er ook gebeurt op die fora. Normaal zou je geen bal uitmaken wat er op je fora geschreven wordt, denk ik. Maar. Uh, die moderatie is natuurlijk ook omdat, ja, als er een antisemiet rondhangt, dan kan jij ook weer een enorme boete krijgen. Dus uh, ja, ik denk dat die forums dan maar over voorzichtig worden. En maar iedereen draagt, nikker, waar ook, die, die ook maar iets niet helemaal middel of de rood post. Mm -hmm. Dus ja, die bedrijven worden altijd ingezet als. Uh, en, en ook eigenlijk is bij in, innen van belasting zo, dat het bedrijf moet jouw belasting innen. Als jij voor al dat soort zaken een agent aan de deur kreeg. Om het uh, ja, op te leggen. Dan zou je gelijk doorhebben dat dat een klootzak is. Maar omdat die bedrijven ertussen zitten. En dat zijn bedrijven waar die, ja, die jou wel uh, weet ik veel, je benzine leveren. Waar je die nodig hebt. Of je elektriciteit. Of uh, uh, ja, je, je spruitjes. Dan denk je van ja, die, die, die, uh, dat, dat is een goede partij daar. Daar doe ik zaken mee. En als die dat vraagt. Oké, okay, want deze mensen gingen ook weg toen de winkel vroeg. En ter, uh, of ze weg wilden gaan. Daar hebben ze wel respect ja. voor. Maar voor de, voor de overheid niet. En, maar de overheid die zorgt weer voor die winkel die hebben we in de tank. Omdat we uh, met boetes kunnen we die in de tank krijgen. Dus, uh, en daar gaan we wel langs met onze eigen agent als het nodig is. Weten jullie dat misschien hoeveel dat die boete is in Nederland? Voor winkels? Nee. Nou, ik weet dat het hier in uh, Servië zit 200.000 dinar. Dat is ongeveer 2000 dollar. Ja, je weet nooit hoeveel dat dan, dat dan is, maar dat lijkt me een aardig bedrag voor een servicewinkel. Ja, precies. Nou, dat is wel een meer, meer dan ja, een half jaar salaris voor een gewone werknemer. Hm. Dus uh, dat zijn serieuze ja, bedragen voor hier. Ja, ja. Nou, hier zijn die boetes natuurlijk ook best wel of in Nederland uh, vrij hoog als je kijkt naar. Daar, uh, als je uh, auto, auto's had met z'n drieën, dan, dan moet je 400 euro boete betalen. Voor een paar studenten of zo. zo Stel je student bent. Je moet 400 euro moet je hele maandbudget ongeveer uh, maand niet eten. Als het goed is hebben wij nu Lucas in de uitzending. Alleen, zijn camera staat nog niet aan. Oh. Bij Peter heeft trouwens een reden. Dat komt omdat uh, hij maar heel weinig bandbreedte heeft. Maar uh, <laughs> Dat is niet verplicht ja, hoor het. Lucas. <laughs> dat is uh, hier niet het geval. Dus hier is het gewoon, uh... <laughs> Lucas die heeft een berg bandbreedte. Dat willen we niet weten. Nou, ja, dat yeah. valt ook. Uh, VDSL, dus Ik niet, uh, ADS, niet glas. Nou, genoeg om uh, jouw gezicht te kunnen zien. Uh, welkom. Yes. Ja. Uh, we waren al een beetje op, uh, op gang, maar er zijn nog heel veel berichten. We hebben nu in ieder geval over de een uh, kleine update te geven over uh, de boetes. Die, uh, die, uh, waarop mee getrakteerd wordt. Hè? Een beetje Sinterkla Sinterkla nou, we Sinterklaas. stemming. We zijn nog weer bij de, de volgende boete, want we zitten bij de joelende betogers tijdens de toespraak van Rutte. Politie ja. beëindigt een protest. Ja, ja, ja. Uh, dat heeft betrekking op maandagavond. Toen Rutte vanuit het torentje de natie toesprak. Hè? Ja. De politie <laughs> ja. heeft, maandag, heeft maandagavond... Vanuit ziet hem zo op, die, op, die, sorry. op het dak staan. Zo, hè, naar beneden kijken. Ja, ja, precies. <laughs> nou, ik voel vooral dat zuchtje van hem. Dat vond ik wel zo gemaakt. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar ik heb het wel teruggekeken. En dan had hij op een gegeven moment had hij er een zuchtje in van... Uh, Oh, wat is dit toch allemaal moeilijk. Nou, dat was echt zo, zo gefabriceerd en nep, jongen. Dat was drooprecht vanaf. Maar in ieder geval. Zal ik hem even voorlezen, het bericht? Ja, ja ga je gewoon. Uh, de politie heeft maandagavond in Den Haag een <tie> onaangekondigd protest tegen de coronamaatregelen beëindigd en twee mensen aangehouden. Tegenstanders van de beperkingen maakten lawaai bij het torentje waar premier Rutte op dat moment een tv-toespraak hield. Oké, okay, dat, dat, dat mag niet? Een... Eén persoon werd aangehouden voor beledigen, belediging. De andere voor het weigeren de plek van het protest te verlaten. Dus uh, er spraken net nog van drie, dacht oh ik? Nee, twee mensen zijn aangehouden. Dus dat eentje voor belediging en de andere voor het niet verlaten van, uh, van de plek. Ja, maar ik heb ze wel gehoord. Ik weet niet, uh, ik vroeg het net al. Hebben jullie de toespraak gezien? Nee, nee, nee. nee. Maar het was te horen of zo? Of uh... was het uh, ja, of de toespraak was, van uh, de, uh, de mensen? Wat zeg je? Ja, ja. Het is kwart van de heerser. Nou ja, afgezakt van de heerser. Uh, het ligt er net aan hoe je het wil zien natuurlijk. Wij hebben hem gekozen. Hè? Als onze tussen, tussenpost tussen de koning en het... Uh, nou goed. <laughs> Wat ja, bedoel, was het gejoel? Was dat te horen? Ja, en daarom zeg ik, heb je het gezien. Het was, het was zachtjes te horen. Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Nou dan heeft de effects gehad ah, Ik toch? snap het niet, hè? want drie kwart van de Nederlanders is er toch voor, hè? Dus... Ja, precies. Ja, het is ook ja, mooi dat... Uh, in deze samenleving is dus ook zo, het pro, stond altijd bij uh, het proces, uh, het protest was niet, uh, was niet aangekondigd en is daarom beëindigd. Uh, je moet, okay. De laatste moet je aankondigen. Uh, als je het niet doet, dan hoor je gelijk uh, plat ja. Ja. ja, wat moet ik van zeggen, jongens? Ik bedoel, uh, het is, lijkt mij logisch dat, er wat, dat is een democratie hè, dat je ook wel eens mensen met een andere mening uh, hebt, maar het schijnt niet meer te mogen, dus. Hey, ja, ik, mensen, ik, ja. uh, ik zie hier ook een zwart iemand bij de Jura staan. Dus het, het is een enorme racist. Oh ja. <laughs> Dat maar eens proberen. Wie weet. Ja, ja, maar ja, het is ja. me wat. Vijf, vijf weken lockdown, man. Hè. Godverdomme wie. Ja. Ja. Nou, nou ben ik vandaag gewoon aan de kappen geweest hier in Servië. Dus ik heb niks te klagen. Maar... Ja, ik zit hier in de Oekraïne. We hebben helemaal geen lockdown, man. Alles gewoon uh, alles normaal. Ja, ja, je moet wel aan de mond op in de winkel, dat, uh, dat is wel. Maar de restaurants zijn open, kortscholen open enzovoort. Ja. Nou, ik ben no wel blij dat uh, afgezand van de heerser uh, deze maatregelen heeft genomen. Want ik was dus uh, vandaag, wil ik even langs de praxis om uh, een douchelang te halen. Want die uh, huidige die was nogal stuk. En uh, ja, op zich liggen die douchelangen gewoon 20 meter van de ingang. Maar ja, ik zag er wel allemaal corona's daar in die winkel rondzwerven. <laughs> dus ik dacht van ja, stel je nou voor. Dat is, en dat waren van die corona's die door mondkapjes heen gaan, door medische mondkapjes. Dus dat zijn echt de, de meest listige varianten ervan. Dus, Zelfs door medische mondkapjes. Ja, maar toen dacht ik echt zo van wauw, uh, wat een ziener is, zijn ze bij, uh, bij de regering. Dat zij ook gewoon mij... Ja, dit, dit onhelp uh, dat ze mij daarvoor konden behoeden door deze maatregel. Dus ik was daar echt, uh, echt dankbaar voor. Dus ja. ik sta er denk ik wel anders in dan jullie. Ja, nou, de, de vraag is: heb je al feedback gehad van de mensen met wie je dan en wel eens eet? Hebben die last van dat jij geen uh, douche lang nou hebt? Of valt het mee? Heb je nog niks gehoord van mensen? Uh, weet We ik nog niet geen wat klachten? Ik weet geen Dat maakt mij ook geen reet uit, namelijk, of wat voor mening ze hebben. Ik vind het zelf een essentieel onderdeel waar. Ja, ik moet het gaan bestellen nou, via internet. En dan uh, gaat er ergens in een uh, warehouse in Nederland gaat er iemand naar een vak lopen. En die pakt dat, die douchelang eruit. En die uh, stuurt dat in een uh, envelop en die stuurt dat met een postbode mee. Die helemaal naar oest uh, gaat rijden. Dan komt hij hier thuis en dan bezorgt hij dat. En dan hebben ze gewoon weer de verkeerde erin gedaan. Omdat ik niet goed kon zien wat voor aansluiting erop zat. Dus moet ik hem weer retour sturen. En dan uh, komt er weer, uh, ja, weer een andere terug deze kant op. En in de hoop dat dat dan nog hier is. Het ja, dat, is dat... Ja, fijn dat het ja. allemaal zo goed werkt. Ja, ja Nou, hopelijk dat die postbode niet besmet is, hè? <laughs> nou, nah, maar die staan wel keurig op afstand. Ja, dan dan moet, je ja. moet je het afhalen bij de PTT. Of bij de, weet heet het? PostNL ja. Oh. Er zijn berichten in de chat, iemand zegt uh, goedenavond mensen, ook uh, goedenavond. goedenavond. Uh, oh, ik zit niet op de letter, ik zit niet mee te uh, lezen. Ja. ja joh, maar uh, uh, we gaan nog even verder. Uh, wanhopige ondernemers, ondernemers uh, zoeken massaal hulp bij 113, zelfmoordpreventie. Ja. Ze ja. Dan zeggen ze als je daar naartoe beeldt, zorgen er wel eerst voor dat je positief getest bent. Dan kun je daarna gewoon uh, in doen. Ja, dit is ook weer zo'n geval van. Uh, all lives matter not. Ja. Uh, yeah. <laughs> Net zoals bij like, Black Lives matter. Sommige lives matter, sommige lives don't matter. Maar kennelijk is het oma die nog een jaar lang bingo wil spelen in een perspex kooi. In haar eentje, die. Uh, dat, uh, dat, dat, dat life mattert dan een hele hoop. Maar ondernemers, ja. Uh, who the fuck cares? Geen idee waar je die voor nodig hebt, die ondernemers. Maar ja, het is ook zo. Het is ook zo'n, ja, het is wat het doeslangverhaal verhaal al aantoont. het gaat steeds meer toen de kleine bedrijfjes worden vernietigd en de grote postorderbezorgers die blijven overleven, die groeien als kool. De Amazons en dat soort bedrijven, die groeien keihard. En de kleinere bedrijfjes die worden op zeep geholpen. En dat is natuurlijk altijd ook iets wat fascisten altijd geweldig vinden, want je hebt dan formeel nog steeds privé-eigendom. Hitler die dwong ook uh, kleine bedrijfjes op te gaan in grote. En dat is ook uh, ja, handig om veel beter te controleren, is door de, door de overheid. Is dat uh, zoiets als dit idee? Mm -hmm. uh, kijk, hier worden een aantal mensen in elkaar hebben iemand door die in elkaar geslagen hallo. Ja, door de overheid. Is... En dan wordt de MKB wordt, uh, in elkaar geslagen. Nou ja, ja. Die we zo aan het juichen zijn. Ja, ja. Dat ja. <laughs> je dat ja. idee. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, dat idee. Ja. ja. <laughs> ja. Nee, ja, dat en, uh, is gaande. En het is er dus nu is er nog veel makkelijker ja? belastingen in bij een paar hele grote bedrijven dan, dan bij, bij. Die zijn makkelijker te controleren. Je gaat even met de directeur om tafel zitten. En je zegt: Hé, hey, we, we weten waar je woont. Uh, we weten waar je kinderen naar school gaan. en uh, We weten waar je bedrijf is. En uh, dit gaan we doen. En uh, niks protesteren. Uh, en dat kunnen ze veel makkelijker. Bedrijven zijn altijd heel erg compliant en gehoorzamen. Dus die, die, want die hebben natuurlijk een vaste locatie en zo. Maar. Een kleine frietboer, dat is veel moeilijker. Die kan cashgeld aannemen. Die kan uh, ja, die kan een heleboel omzet verzwijgen. Het uh, ja, is veel lastiger om kleine ondernemertjes in de gaten te houden. Het is veel, vraagt veel werkkracht en onderzoek. En je uh, moet al die boeken naar gaan zitten in de neus en dan gaat het steeds meer om kleine bedragen. Dus uh, ja. ja, dat willen ze liever niet. Ze hebben liever een paar hele grote jongens. Ja, Voor degene. Voor degene die nog dacht dat de VVD een ondernemerspartij was. Ik bedoel, als je dat nu nog gelooft. dan ja, ben je wel heel ja, hey, uh, dus, dus, naïef. Uh, nee, Rutte gaf een zuchtje. Hè. Dat zuchtje, dat is voor de oh. ondernemer. Nou, uh, ja. ik, ga, ik ga jullie uh, een lockdown geven. Mm -hmm. Maar het doet mm -hmm. mij ontzettend pijn. Het doet mij echt ontzettend pijn. En dat, dat, Daarmee geeft hij aan dat hij echt helemaal achter de vierkant achter de ondernemer staat. Ik vond die meme wel leuk. Ik weet niet of je nog voorbij zijn gekomen van Pornhub. En dan staan, je zei je bij... Uh, Man entire country in 10 minutes. En dan zie je Rutte zo die de toespraak houdt. <g Andreas> Pornhub heeft ook al problemen, hoorde ik. Die waren ook oh, al... Uh... Nee, geen problemen. Die hebben hun beleid aangepast. Ja, ja wil je dat maar om dat, uh, omdat Mastercard en Visa-card uh, uh, eruit gooiden. Ja, okay. uh, ja. Mastercard en Visa-card zei van ja, we doen geen, geen betaling meer voor Pornhub. Toen hebben ze het beleid aangepast, maar dat is ook weer zo'n zo geval van, van uh, ja, want uh, dat, dat uh, het hiërarchisch wordt geïmplementeerd in macht, zeg maar. Want het, het zijn alleen maar uh, de banken die uh, Julian Assange uh, weg willen doen. De, uh, de overheid, uh, die, die heeft er niks mee te maken. Maar het is, uiteindelijk komt het wel bij die centrale macht vandaan. Maar ze, ze zetten een heleboel lagen en buffers ertussen van van uh, grote private partijen... die ze helemaal in de klauw hebben... die, die het vuile werk voor ze opknappen. Ja, dan is de bitcoin ook zo mooi, hè? Ja, maar uh, Pornhub was toch overgegaan op crypto? Of is dat een beetje... zijn vernieuwschap ja, met accepteren Virch, het, uh... Nee, ze accepteren er steeds meer. Ze hadden eerst zo'n uh, beetje... sponsordeal met Verge, inderdaad. Ik verdenk hun er eigenlijk van dat ze zelf achter die Verge... zitten. Maar goed, dat ja. is... Weer, weer wat anders. Maar, um, uh, ja, maar dan uh, zou je toch uh, gewoon... Pornhub token... Een, hè, Nee, Zou ze het gewoon Pornhub Token ze, genoemd hebben? Ze accepteren van alles. Ze accepteren oh ja. van alles. En ze doen Monero's, Litecoins, Bitcoin Cash. Ah, oké. Okay. Okay, Waarom is ja. is die creditcard er nog voor nodig? Of is dat gewoon voor de boomer die zich af wil rukken? Ja, wie betaalt dan? Denk je nou dat een cryptobezitter voor, voor internetporno gaat betalen? Dat denk ik, ja. ja niet die duur, het he? niet maar die moet omzeilen, ja. Ik heb zelf in mijn hele leven nog nooit wat betaald voor internetporno. dat nee, is niet kan... voor de boomers, weet je wel. Voor die oude, die oude lullen die, die zich af willen rukken. Ik snap <laughs> nooit. Uh, ze moeten ook de actrices betalen natuurlijk. En die, ja, die ja, ja, ja. kunnen ook niet allemaal... Ja, als die, die ja, crypto... Die werden, die, Peter, die werden al in crypto betaald. Hè? omdat ze, ze hebben vaak, als jij uh, zo'n zo webcam girl bent, kun je heel moeilijk aan een bankrekening komen. En daarom deed, deed Pornhub al dat ze betaald werden in crypto. Alleen, zij krijgen nog inkomsten met, uh, van de creditcard. En ik denk gewoon dat dat al die oude lui zijn die niet weten hoe PayPal of, uh, of, hoe dat, uh, of crypto werkt, weet je wel. Ja, maar maar ik denk dat voor een premium, heb je wel andere filmpjes, dus dat is wel, ja, ja, ja. ze maken De, de, de mooiere van. dames, zeg maar, inderdaad, die... Uh... <laughs> ja, dat weet ik niet. <laughs> ik weet niet, kan zeggen, ik heb er nooit, uh, nog nooit voor betaald, dus ik zie dat, ja... Ja, nee, ik dat zie je gewoon uh, de, de, ik de dikkere, dikkere ah, modellen. Is, weet je, wel? Je, je, je kan wel zeggen, nou, je betaalt die dames in crypto zomaar maar hm. Daarvan is natuurlijk dat die dames ook een huur betalen. De huurbaas die zegt uh, crypto's, dat weet ik veel. Ze ja, kunnen niet zeggen ja, ik, kan, ik krijg geen bankrekening. Ja, je weet niet hoe ze hun huur wordt het betalen. Dat is toch echt geen lastig. Hè? <laughs> je weet niet hoe die hun huur betalen. <laughs> ja, maar ze naja, moeten maar ook dat... dus een, malo een maloen kopen in de supermarkt. Je kan toch niet alles zo afrekenen. Kom kom hoor. Nee, maar dat kun je dan wel ergens uh, omwisselen, weet je wel. Dus die krijgen dat en dat wisselen ze om of zo, maar. Ja, goed. Ik, ik geloof dat ze nog steeds de voorkeur hadden voor gewoon dollars. Want de bespaarde die dames ook hun hoop moeite Dus uh, ja, ja. Nou ja, als ze ja het enige bespaaren. wat ik me voor kan stellen is dat zij, als zij zeggen van wat is mijn beroep en ik ben pornoactrice actrice dan krijgen ze geen bankrekening, geloof ik. Ja, de constitutie, dat is altijd een probleem. Als zij zeggen van, uh, uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik krijg donaties op mijn uh, Instagram-kanaal en bitcoin of zo, dan, dan zal krijgen ze waarschijnlijk wel een bankrekening en dan kunnen ze dat. Ja. Uh, kunnen ze dat of ze kunnen iets anders opgeven. Ik koop maar aquarellen uh, op ja. uh, internet en dan krijg ik bitcoin donaties voor en dan kunnen ze misschien wel, wel als goedgekeurd krijgen ofzo. Ja, ja, ja zo, zo, zo, net, als, uh, net als dat er heel veel wetten zijn, nog meer mazen zijn. Er dus, uh, ja, zal altijd wel een manier zijn, weet je wel. Dat is er. Wel. Die oh, maar, die is ik weet die niet of het, het, heeft de heeft er verstand van met zijn aquarellen. Wat ja. is een dat deckmantel? Ik verkoop aquarellen op het internet. Enorm veel geld voor betaald. Uh, uh, nou, ik zei even, nou nee, ik zal het niet vertellen. Ik zal het <laughs> nou, dan willen we het weten. Dan willen we het weten, Ik heb een vriendin In ja, het business. En ja. Nou nee, ja, ik heb hier inderdaad een aantal vriendinnen. En er dus schijnt hier dus, er is hier een hele scene. Dan kun je uh, foto's van vrouwenvoeten die doen ongeveer 30 dollar. En oh, dan, ja. Uh, jee, dat is hier een heel erg uh, makkelijke manier van bijverdienen. Dat doen ze. Oké, okay, voor mensen met zo'n vet is. Uh... Ja, ja, ja. Ja, dat dus het is en toch vormsapen. raar. Ook een keer op zo'n. Uh, dat was het aan het einde van de podcast ook. Er werd een dame geïnterviewd. En die verkocht dan gedragen slipjes op het internet. <laughs> en daar werd, werd zo gevraagd: van, wat is nou het meeste wat je ooit, ooit gekregen hebt? En het was iets van. Ja, een paar duizend Vijf. dollar. Ja, vijfduizend dollar. Ja. Zoiets voor een gedragen slipje met een, met een, een shirtje erbij of zo. Of uh, een paar sokken. Zo. Ik ben even de naam kwijt. En van dat... de. ik wel een uh, Waar? Want dan hebben mannen het al veel moeilijker om hun brood te verdienen. Ja. Maar gewoon dat weer, is een gedragen. Een... Je, je hebt niet eens een wasmachine nodig in zo'n situatie. Want je kan wel alles gewoon lineairekter verkopen. Je hoeft je koopt gewoon weer nieuwe. Hè, en dan je ze voor 2000. Ja. En dan hebben wij het dan toch. Uh, ja, wat hebben wij het ja, zo was er een meisje, ik ben de naam kwijt maar ze is, ze is bekend geworden daardoor en die verkocht er badwater en die heeft in totaal voor iets van 50.000 dollar, ik ze, ben ze één keer in bad geweest, die verkocht ze voor uh, per 100 milliliter of zoiets en, uh, ja, ja. Het, het gebruikte badwater ah. ja, dat was een stunt en dat deed ze één keer en daar heeft ze in totaal heeft ze daar iets van 50.000, ja, ik weet het niet hoeveel ze er mee maar een paar, uh, meer dan 10.000 het is wel zo, ik denk niet dat soort dingen dat uh, ja, dat dat heel lang door te voeren is. Ik weet niet. Ooit in het begin van het internet. was er zo'n. iemand die verkocht. de reclame per pixel. op zijn scherm. En hij had je 1024 bij 1024 scherm. En dan kon je per pixel. Kon je 1 dollar. Eh, kon je dan een pixel kopen. En. en ik kreeg allerlei reclames binnen. van. Eh, van weet ik veel. Coca-Cola en al dat soort bedrijven. die gewoon voor. Eh, een, een labeltje erop lieten zetten op die website. Maar. Hij had wel miljoen pixels. Duizend bij duizend pixels had hij. Dus dat was een miljoen pixels. Hij had een miljoen dollar opgehaald. Dus, uh, yeah. eh, ik denk alleen niet dat als je dat nog een keer gaat doen. Dat, dat je weer een miljoen dollar ophaalt. Het is gewoon één keer eh, bereikt het nieuws. En dan krijgt je de aandacht. Ja. In, uh. De hype. Ja. En daar ga je op cashen. Ja. Vraagt uh, trouwens nog iemand in de chat. Of uh, wij denken dat voedsel in de supermarkt nep is. Want dat had hij gehoord bij Lange Frans. Ja, ik zou niet weten wat er allemaal bij Lange Frans verteld wordt. maar nou, dat Top. voedsel in de supermarkt een nep is. Nep voedsel. Nou, nou er zijn heel veel genetisch gemodificeerde ja. uh, is, voedsel is er te koop in de supermarkt. Dat is wel zo. Want, uh, ja, in, ik, ik, ik, ik eet het net zo makkelijk hoor. Dus, uh. Heel veel van dat <laughs> Unilever uh, prefabriceerd voedsel, dat, dat maken ja. allemaal gebruik van Ja, hoe zeg je dat dan? Ja. Ik ja. Geconserveerd ge ge ge ge heet dat. Geconserveerd. Ge Morgen ge ge ge ge oh. eet je alles. Uh <laughs> ja. Nee, maar dat is ook een stoppen gewoon in zo'n PCR-machine. Stoppen ze gewoon één molecuul van een avocado. En dan zetten ze dat oh, ding op dubbeling cyclie <laughs> 600. Ja. En dan komt er gewoon een enorm werk avocado -massa uit <hijks> dus, aan. Ja, er, nou. er zijn mensen en die zeggen van ja, er zijn testen dat uh, muizen in zeven generaties onvruchtbaar worden als ze alleen maar GMO's eten. Dus, Oké, okay, uh, ja, maar tijd wordt ja, duur. Als je alleen maar diep hebt, okay, pizza ben dus, uh... Ja, maar diepvriespieter even <laughs> heel de <laughs> dag. dat hey, COVID tast uh, ook de ballen aan, begreep ik. Je wordt er onvruchtbaar van. Ja, Oké. Okay. Ik zal vanavond <laughs> toch even testen, jongens. Ik zal het <laughs> nog even testen. <laughs> nee, als mensen dat niet willen eten, prima. Dan kunnen ze toch gewoon naar de groenteboer gaan. Ik, bedoel, ja. ik ga ook naar de groenteboer, hoor. Dus uh, ik, uh, ik eet veel groen. Wees maar niet bang. Ik, mijn ballen zullen het nog doen na zeven generaties. <laughs> nee, maar goed. Ja. Uh, <laughs> we hebben hier nog, we hebben nog meer berichten. Ik weet niet of je dat gehoord hebt van die, uh, die Klaus Schwab van de World Economic Forum. Die ook uh. zo uh, enthousiast met die Event 201 bezig was. Met die, uh, die hele pandemic. Die uh, ja, heeft ook nee, nog, nee, een, een, nog een speech gegeven. Ja, die, die, die, deze pandemie is nog niks. Straks komt er een, een cyberpandemic. Nee, het is meer dan een tweet. Daar heeft hij oh. een speech over gegeven. Oh. Over de cyber, cyberpandemic. En daar zal deze pandemic bij verbleken. Bij die okay. cyberpandemic. konden kon er uitvallen. De waterleiding en de elektriciteit en de power en de internet. En, uh, en um, ja, dat is ook weer zo, uh, zo raar. Want er was dan een bedrijfssolar-wind. Want To Free of zo, dat was gehackt. En die maakten ja. hacking En die zijn hun hacking tools kwijtgeraakt. Ja, monitoring nee. tools eigenlijk. Ja, het zijn, zijn twee hacking, hacking bedrijven. Eén uh, monitor tools en één... Uh, um, ja. FireEye en, uh, het Orion en het Orion platform. het Orion platform, daar zit de meeste shit in. Dus niet zozeer in het, uh, in het SolarWinds verhaal. Oké, okay, en daarom ja. vond ik het ook zo vreemd dat er maandag... was Google, alle Google services down, hè? Ja. Al uh, apart. En ja, je vraagt je af wat daar nou weer aankomt. Want is dit nou een voorbereiding voor uh, van... oh jee, uh, door deze hack zijn alle banken gehackt... en uh, ja, al je geld is weg. Zeg maar, deze, deze truc, zien we dat een beetje... Uh, dat er nee, ik denk eerder dan, dan kunnen ze het internet uitzetten... en dan kunnen mensen hun bitcoin cashen of zoiets. <laughs> Als je internet uitzet, dan doe je banken dat ook niet. Dus je kan je niet bij je bitcoins en niet bij je bank. Ja, ja, ja. Nee, maar de cash is, cash is dan weg. Dus je kunt helemaal nergens meer terecht. Ja, dus ja. ik vraag me af of GMO-voedsel is bij mij iets wat nou naar de achtergrond verdwijnt. Als, uh, als een van de kleinere problemen. Ja, ja, ja. Nou, Ik dacht dat hij iets anders ging zeggen over die Klaus Schwab. Want die had getweet over dat er binnenkort... Hij was er zo trots op, want iedereen zou heel de wereld... Uh, ...op soja gebaseerd voedsel gaan geven. Oh. Want, uh, ja, dat, dat was de volgende stap... Van de, ...van de... ...gevolg van de pandemie... ...dat iedereen honger zou krijgen. Maar hij ging dan... Ja, die honger, dat, uh, de Ice Age Farmer heeft daar ook... Uh, ...veel over gezegd. Die zit nog op YouTube, maar ik denk niet voor al te lang. Dus ik zou uh, daarin geïnteresseerd ben, uh, ...snel kijken. Hij oh, ja, is een bitshoot ook wel te vinden. Maar die heeft daar ook uh, een hoop over... ...gedocumenteerd, over wat... Uh, er is ook een simulatie van geweest, van de hongersnoten. Dus ja, het is, eh. Uh, uh, wat betreft staat er misschien nog een hele hoop ellende te wachten Moeten ja. Moet wel man een vee gebeuren. En je weet waar die gemaakt worden, hè? Dat is toch waar de, de regenwouden voor gekapt worden? Dat weet ik niet joh, wat je nou zegt. Oh, nou ja, goed. Ja, het <coughs> valt uh, mij ook helemaal in een uh, gat van ontweken daar. Ah, nee, er was zoiets van dat uh, voor, uh, voor sojavelden in uh, Zuid-Amerika worden heel veel regenwouden gekocht. Het schijnt hoor. Ja. Nog en nog... natuurlijk, wat je ook nog kan, de, want we zaten nog op die 113. Het schijnt ook wel zo te zijn dat heel veel van dat uh, geconserveerde voedsel uh, je toch ook wel een beetje depressief kan maken. Hè? Als, je nooit, als je nooit wat, uh, wat vers bereidt en je eet altijd maar die diepvriespizza, dan word je vanzelf uh, ongelukkig van. Dus. Ja, dat is ja, goed. Ja. Maar uh, ja, we, we, we hebben nog berichten. Van 113 naar 112. Ja. Want hier staat: uh, man 34. Ik was het niet, mensen. Ik ben wel 34, maar ik ben het, <laughs> niet, het niet geweest. Man 34 belt naar Tweede Kamer en bedreigt premier Rutte op 15 ja. december. Zelfverdediging, hè? Ja, een 34-jarige inwoner van Zutphen is maandag aangehouden nadat hij eerder die dag met de Tweede Kamer had gebeld om bedreigingen aan het adres van premier Mark Rutte te uiten. Dat meldde de politie dinsdag. De okay. politie kreeg de man al snel in beeld. Ja, die belde gewoon met zijn huisadres. Dus dat was niet zo moeilijk. <lacht> de verdachte kon in zijn woning worden aangehouden. De man is verhoord en na overleg met de officier van justitie heen gezonden met een dagvaarding voor een... Snelrechtzitting volgende week, dus ja, uh, dat kan wel een geld moeten zijn. Nee, taakstraf en uh, psychische hulp. <laughs> ik heb het volgende bericht, het is, uh, dit soort dingen gebeuren natuurlijk vaker en uh, toevallig hoorde ik dit ik denk, van... Als er, dit... als er, als er een hongersnood komt is dit wel de manier, je belt gewoon een paar Tweede Kamerleden op, <laughs> je gaat ja, uh, Rutte loopt ja. op en dan ga, ik ga je wat. Uh, in, in ieder geval. Uh, zit je lekker in een tbs-kliniekje, dan krijg je gratis prostitutie en drugs. Oh. En ook, uh, ik ja. word ook be uh, bedreigd door de overheid over. Oh jee. Yeah. Een blauwe envelop. Oh, een blauwe envelop gekregen. Ja, ja, dan ja, moet ja, je ja. bij het burger, uh, ja. hoe zeg je dat, burgerarrest plegen. Ja. Ik voel me bedreigd door u. Ja, ze ja, zit natuurlijk goed voor. Kijk, die manier Rutte die terroriseert uh, natuurlijk al jaren heel Nederland. Dus uh, ja, dit is dan eigenlijk een vorm van zelfverdediging. Maar goed, dus, het uh, is niet de enige telefoontje geweest. Een paar jaar terug heeft ook uh, een mevrouw uit Leiden gebeld. En uh, zij kwamen dan af met een uh, kreeg inderdaad een taakstraf en uh, volgens mij ook nog uh, psychische hulpverlening. Uh, Wat is je en taakstraf? Een, een afbeelding met een strop om de nek van Rutte. Ja, dat nou, had ze was, op Facebook geplaatst. Die moeten we allemaal plaatsen uit solidariteit. Ja, even retweeten. <lacht> <lacht> of een, uh, een schoen uh, gooien naar Rutte. Als je Rutte, dat nou vanuit Servië doet, zou je dan een, een, een internationaal... Terrorisme uh, nou, is voor elkaar om in Servië een politie Peter, op je af te sturen. Ik vraag maar me af wanneer ik inderdaad word opgepakt... voor mijn nepnieuwsverspreiding. Maar ik ben blij dat ik buiten de EU zit in ieder geval. Dat scheelt al een beetje. Dus volgens mij is de band tussen Nederland en Servië... niet zo op opperbest. Maar toch met het alle de geschiedenis hier zo... Uh, ja, is toch niet heel ja, erg groot. Dat is het hele vreemde dat ook... Als Amerika sancties oplegt dat, zodat die, uh, dat die gouverneur van Hongkong, die, die door China is aangesteld, die moet, mag geen bankrekening meer hebben, dan zijn de Hongkongse banken die leven dat na. En dat, dat vind ik zo raar, terwijl China en de VS die zullen dan toch al zeggen van ja uh, hoor is, jullie bekijken maar mooi met je, met je boycott. Maar kennelijk lukt het toch de Amerikanen om die, om die banken in Hongkong hun bevelen te laten naleven ja maar dat gaat van kwaad tot erger als ze niet zouden luisteren dus ik denk dat er op een gegeven moment wel een keer komt maar zolang de dollar de wereldreservemunt is, ja zitten dat soort financiële instellingen daar inderdaad gewoon aan vast en die kunnen daar vrij weinig tegen doen denk ik ook als ze tenminste gewoon hun zaken willen doen weet je wel, het gaat om het geld dus wat levert meer op ja. dus Waar zij een bankrekening geven of je relatie goed houden ja nou, ik denk dat ze gewoon geen toegang meer hebben tot de dollarbank tot dollars. Want, want iedereen die iets met dollars doet, die moet geloof ik een rekening hebben bij de Federal Reserve Bank in New York. En, en als die je weigert, dan ben je gewoon, ja, dan kan je geen dollars meer vandelen. Dan, dan heb je een hele hoop problemen denk. Ja, precies. Nou ja, en dus, ja, is iedereen toch maar gaat er maar akkoord. Omdat ze er genoeg mee verdienen, als ze het doen. Dus, ja. Ondertussen wordt het druk getypt. Sorry. <laughs> Um, maar uh, we gaan nog even verder. Uh, ja, kijk, ik hier hebben we verder niks over te zeggen. Ja, misschien wat we nog wel kunnen zeggen is van ja, uh, want heel veel mensen voelen zich natuurlijk nu in, in een hoek gedrukt. Hè. Um, wat kan je eigenlijk wel, wat kan je het beste doen eigenlijk? Wat is wel een succesvolle stra strategie? Zijn er ook situaties zoals dit geweest en in, in het verleden? En hebben mensen toen wel op een succesvolle manier uh, erop gereageerd? Je moet gewoon een eigen kerk uh, beginnen waarin je ja, zeg maar. Het Rutte, heen, als Satan, Rutte, Rutte als Satan ja. uh, ziet. Dat je dus jezelf niet, Ja, uh, nou, je ik denk dat de overheid wil je altijd de overheid wil je altijd in de geweldsrol uh, dwingen. Eigenlijk, ja. zij oefenen zoveel geweld uit dat jij met geweld terug gaat uh, slaan. En dan zeggen ze, ah, oh, kijk naar hij begon. Want ons ja, geweld ja. was allemaal helemaal gesanitized en, en onzichtbaar gemaakt en, en geplastificeerd. En. En, uh, dus het was niet zichtbaar, maar hij, hij slaat er echt op. Uh, dus nou, ja, dan gaan we gelijk uh, actie beneden. Dus ik denk dat dat, dat, dat uh, ja, niet werkt. Hoewel, eigenlijk kan je zeggen dat, dat zo'n club als Antifa dat enorm veel succes heeft met veel geweld gebruiken. En uh, ik weet dat, dat Hitler ook, zei dat ook een keer over, voordat Hitler was, waren er ook een hoop van die wolkelingse figuren, die communisten die heel veel uh, straatgeweld gebruikten. In Duitsland. En, hij, hij, en Hitler zei. Maar, ja, daar had hij wel respect voor. Hoe ze dat met, met dat soort geweld zoveel invloed wisten af te dwingen. Maar dus het, het kan wel. Het levert alleen waarschijnlijk altijd een enorme tegenreactie op. En, uh, het ja, ik krijg hoe denk dat, het nieuws komt ermee. Ja, ja, maar het nieuws is natuurlijk gecontroleerd door de, door de ja. machthebbers. Dus dan, dat, uh, maar ik vind het wel apart dat hier ook weer. Uh, Rutte als slachtoffer wordt neergezet van geweld. Terwijl ja. hij is natuurlijk degene die het hele land gewoon helemaal naait met geweld. En ja, het is een ja, rare dreiging. Je kunt goed zeggen: dreiging raar. van geweld, hè? Ja, nou, het is inderdaad. Ja. Dreiging van geweld. Maar uh, als, je, als je zijn bevelen niet opvolgt, dan volgt daar ook echt geweld. En dat, dat ja, lijkt wel ja. uit mensen die zonder mondkapje in Zutphen een nunspeet in winkel inlopen. Ja. Dus, uh, ja, uh, uh, hij is de man van geweld. En, en de media gaat heel snel: van uh, als iemand dan zegt van uh, uh, ja, maak een fotootje met een strop. Rutte, dan, dan is het gelijk, uh, gaat de media gaat helemaal achter hem staan. Ja, en het zorgt ook voor uh, on onveiligheid en onrust, dat soort uh, foto's. Maar alles wat de overheid, communiceert natuurlijk niet. Dat hoor ik nou op de achtergrond, ik hoor hier wat. Ja, staat de er radio ergens aan. Een andere <laughs> Oh, je is echt een klassieker. <laughs> ja. <laughs> ja, ja je, kan, je kan natuurlijk ook kijken, bijvoorbeeld hoe uh, <coughs> de anti-apartheid, oh, ja, en in Amerika die, uh, die beweging met Martin Luther King en zo en Malcolm X, uh, die, nee daarvoor, zeg maar in de, de Black tijd, Black Panther, oh, oké, okay. de tijd dat er nog wel echt duidelijk uh, segregatie was en de Black Panther, ja Black Panther had je ook nog, uh, maar dat oh. was in, in die tijd die uh, de, uh, ik bedoel, uh, Martin Luther King was dan uh, geweldloos, weet je. Gingen dan een mars doen. En uh, ja, die werden dan in elkaar gebeukt. <coughs> maar dan uh, stonden de camera's stond erbij. En dat de hele wereld kon het zien. Waardoor ze mensen sympathie voor zijn, zijn zaak kregen, weet je wel. Ja. En toen sloot ja, zich juist als volgt uh, van meer tekenen. mensen erbij. Huh? Palestijnen die worden al, uh, <laughs> al decennia in elkaar gebeukt. <laughs> ja, ja, is ja. uh, Nog niet nou, veel van ook... de merken. Van... Ja, die hebben ook al sympathie. Maar het wordt niet omgezet in klinkende munten. Ja, nee. juist wel. Een hele goede docu over Paliwood. Dat is de, de filmindustrie van, uh, van Palestina. Waar mm -hmm. ze dus heel veel uh, van dat soort incident, geweldincidenten van, met de politie, worden dan in scène gezet. En uh, ja, die mensen verdienen daar hun geld mee. Die uh, hebben dan hele goede banden met, uh, alle, met de media, weet je wel. Dus die, uh, die willen wat beelden hebben van Palestijnen die in elkaar geramd zijn door de, door de politie. En dan gaan ze zich helemaal sminken dat ze met elkaar gerand zijn en camera's erbovenop. Eh, journalisten hebben weer goede beelden en die geven een paar dollar aan die uh, acteurs, zeg maar. Dus, uh, er zijn ja, toch het, wel genoeg het... beelden nu van de, in elkaar slaan Palestijnen. Ja, maar ze hebben af en toe weer een nieuwe nodig, hè? Dus, uh, ja, ja. ja. <laughs> en uh, voor, hun, voor die journalisten, ja, die paar, geven een 20 dollar of zo en uh, voor hun is dat een hoop geld. Uh, ja. Dus ja, het is, uh... ja, ik weet niet, wat, wat, hoe, hoe, hoe zouden we het nu moeten aanpakken als ze hier vanaf willen, weet je wel. Het is een doodstilte. <laughs> <laughs> ah, ja, maar dit het is niet. ook heel lastig. <laughs> het is ook heel lastig natuurlijk. Om dit, uh, uh, uh. Om dit op te lossen. Oh. Ik denk wel het enige wat er. Ja wat er nou. Ja, waarschijnlijk is denk ik. Dat je zo'nzelfde pingpong krijgt. Als in de jaren dertig. Dat je eerst een hele linkse dominante golf krijgt. Met heel veel woke shit. En, en, en totale absurde onzin. En dat je dan. Een tegenbeweging krijgt. Op Event ...van ja, nou is genoeg geweest... ...en kappen uh, met die handel... ...en dan krijg je een enorme populistische golf eroverheen. Ik denk dat je dat in Europa al een beetje kan zien... ...die populistische golf. En ik denk dat in Amerika... ...Trump daar ook al een voorschotje op geweest is. En uh, ja, zo... En, en, ...en dat vrijheid weer wordt overgeslagen. Het is, uh, het is niet zo dat ze... ...dat ze zeggen van nou... ...van extreem links naar extreem rechts... Tussen. ...neem even een pauzetje bij vrijheid of zo. Ja... Yeah. Ah, Wat je ook nog hebt, ook nog een optie. Ik zeg niet dat we dit moeten doen. Hè. Dit is alleen maar puur voor de. <lacht> ik geef geen advies om uh, dingen in brand te steken. <lacht> uh, maar, uh, dat vind ik wel. <lacht> nee, andere optie is dat je ander iemand, een andere groep, het vuile werk laat doen. Hè. Die laat je het, uh, als je geweld pleegt, of tenminste met geweld verdedigt tegen geweld, dan ben je, word je toch vaak weer als de boeman afgeschilderd. Terwijl je eigenlijk jezelf verdedigt. Uh, ja. Maar ja, als je een ander iemand het vuile werk laat doen, laten we zeggen, je, je kent een paar radicale moslims en die fluisteren je in van, hé, hey, er is een jood, die heet Bill Gates en die wil ons allemaal inspuiten, jouw familie ook, met, uh, met zijn gif. <laughs> Wat, een jood? En <laughs> uh, nou, dan worden ze boos en dan gaan ze een aanslag plegen, bij wijze van spreken. Hè. Dan als laat je een dat, andere groep het vuile werk zet, doen. Is dat huh? vaccin? neemt, dan word je, <laughs> <word> je van. <laughs> oh ja, ja, ja, ja. <laughs> Dus, ja, dus ja. ja, bewijs van spreken. Maar dan doet een ander iemand het vuile werk, weet je wel. En dan uh, krijg jij niet de schuld, weet je wel. Dan kan jij zeggen, dat is een beetje ma machi ja, ja. machiavellistisch, ja. hè. Machiavelli zei dit ook. Uh, die noemde een voorbeeld van Sergei Borgia. Die, had dan, uh, die, die wilde de, de, de, de stad onder controle hebben. En die had iemand anders liet die het vuile werk doen. Die had dan een, die, waar hij die vanaf wilde in stukken gesneden. Of een plein verdeeld. En... Uh, hij was van zijn tegenstander af en iemand anders kreeg een schuld, weet je wel. Dus ja, en het klusje was geklaard. Ja. Dus, maar ik zeg niet dat je dat moet doen. Het <laughs> nee, hele nee. stuk was hier weggevallen, dus ik weet het niet. Maar ik kan me een beetje voorstellen ah, okay. wat je dacht. in gedachten had. Ja, ja. Maar ja, wat je ook ja, kan ja. doen... Je maar, het je niet in zeggen, al, maar het is in feite al een beetje wat er gebeurt, op. Ja, ja, als, als, als, als Antifa met de Proudboys op de vuist gaan, dan... dan ja, ja, zoals laatst gebeurde. Dan, ja, het neigt zich ook dat de meest extreme elementen, die gaan elkaar uiteindelijk, uiteindelijk uh, bevechten. Ja. En ja, dan wordt het allemaal weer wat gematigder. En, en, en wij als libertariërs gaan dan honkbalknuppels verkopen. Hè? Ja. Ja. Maar wat je dan ook kan doen is, uh, en dat komen we bij het volgende bericht aan, okay. uh, dat, is, uh, dat is ook mooie een truc. oplossing. Een, ca uh, een cafébaas uh, die richt zijn eigen religie op, want uh, met tien mensen in een kerk zitten, dat uh, dan maar ook met tien mensen op een terras onder het mom van haar religie. En dit is allemaal in België. Ja, ja een mooie oplossing. Hoe ja, uh, lang is die houdbaar? Dat is de, ja, de, die dan moet de, de religie worden. ook nog erkend worden? Ja, redelijk kansloos, maar wel leuk geprobeerd. Natuurlijk. Net zoals die gasten die dan zogenaamd de zee op zouden zijn gegaan, niet uh, onder dit, de werking ja, van dit regime te gaan. Ja, dat was een nieuwspaalbericht, dat natuurlijk altijd met bijvoorbeeld je zou moeten worden genomen. Oh, uh, ja. Waarbij men dan met een boot de zee op ging om uh, even vrij te zijn, zeg maar. Nou, nieuwspaal is, is, toch, de... is toch uh, direct satirisch, echt. Dat is gewoon echt, uh, net zoals Babylon B die... Uh, yeah. die uh, ja. Maar het wordt misschien wel mogelijk straks met brexit. Daar krijg je, kun je waarschijnlijk wel weer van die boetervaarten uh, gaan doen. En dan zou je dus in plaats van een kerk oprichten. Wat al heel lastig uh, blijkt. blijkt ook al bij die festivalers die dat uh, proberen. Ja, ja. Uh, dat, uh, dat, dat je gewoon een boetevaart uh, gaat houden. De Noordzee op. En uh, op de Noordzee gaan keihard gaat zuigen. Uh, maar je moet en, wel en, de haven uit. En dan, dan zit je natuurlijk nog uh, met z'n uh, tienen op die boot de haven uit. Dan zit je nog wel een probleem, denk ik. Hoezo? Uh, in die haven ben je gewoon strafbaar. Ja, dan moet je gewoon volgens de regeltjes moet je die boten, hè? Ja, ik heb dus wel we al een geven hoogte voor. Met een heleboel kleine bootjes moet je dan uh, die richting uit, die richting uit gaan en dan bij elkaar komen. Zo. Ja, als het als aanbieden? aanbiedt. Oh nou, ja. En iets mogen gewoon nog gaan? Gewoon nog doorgaan, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, ik ben die regels nog allemaal aan het bestuderen, ik ben uh, met een plantje bezig, ja. maar Hoe zit het met cru in. cruiseboten? Moeten die, want die zitten op internationale wateren. Maar ja goed, die varen natuurlijk onder een bepaalde vlag, hè? dus die moeten zich aan de regels van de vlag houden onder wie ze varen op internationale wateren toch? Ja, de ja, cruiseboot is zeker. toch een beetje afgelopen geloof ik. Zelfs voor de kust bij Katwijk uh, zijn best wel veel van die cruiseschepen al weg, ergens naartoe. Ik ken waar, maar mm -hmm. zonder afgelopen zomer best wel veel van die dingen, maar nu uh, het gebeurt, lijkt het wel. Ja, nou, misschien uh, Josje onder de vlag van Liebeland. Mag <laughs> ja. altijd, ja, wel. Wat, wat erkenning kan ik al wel uh, gebruiken. Ja, ja. Okay. Uh, we hebben trouwens nog een, nog een voorbeeld. Een, een homobar in uh, Amsterdam die... Uh... Die zich even Ikea noemt. <laughs> ja, ook heel creatief. Ook gewoon leuk dat ze er zo bij lachen. En ook wel weten dat het kansloos is. Maar ja. uh, wel gewoon in ieder geval weer een lolletje heb je dan. Ja, dus, nooit uh, geschoten is altijd mis hè. Ja. Ja. En misschien wel neemt? zo dat uh, bij uh, Ikea. Dat je ook nog een, een lawsuit aan je een, ja. uh, schadevergoeding van Ikea. Om voor het soort geval de homobar wordt aangezien voor een meubelzaak. Dat uh, ik heb vaste advocaten bij Ikea die zich daar druk over maakt. Ja. Ja, het het gewoon is gewoon een, een trademark tweek... logo, dus je kan, uh, als je het gewoon zonder toestemming gebruikt in een context die men niet wil, dan, uh, ga, dan ga je er gewoon aan. Hetzelfde ook uh, leveranciers van Ikea, als die zonder toestemming een Ikea logo uh, plaatsen op een website, dan uh, ja, is de relatie meteen al verstoord. En eigenlijk geven ze er ook gewoon geen toestemming voor. Dus die toestemming zal hier ook niet zijn geweest. Maar het was wel een heel leuk artikel. En die mannen hebben er zichtbaar lol van gehad. Dus heel cool. Daar gaat het om Absoluut. Maar ja, hoe de gemeente, Dit was dan allemaal in Amsterdam. En we komen bij de volgende stukje. Ja, hoe dat gaat in Amsterdam. Als je een woonboot hebt. Ja. Ja. We zullen ja. hem eens aanklikken. <lacht> nou, hoeveel medelijden denken jullie dat ik met die mensen heb? Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet heel veel. Eigen Hoezo? slikkenbeeld. Wat dan? dan? Nou ja, er zitten altijd mensen tussen die uh, ook op die foute partijen hebben uh, gestemd. Die uh, nu in de gemeenteraad hier allemaal in hebben toegestemd. Dus uh, ze krijgen gewoon waar ze zelf voor hebben gestemd en No. Ja, maar niet alle, nee. alle woonbooteigenaren hebben goed gestemd. Ja, nou, als we lekker de scheid krijgen dan. Ja, ah, misschien zit er wel, wel er, een uh, iemand... Wat ja. ik hier wel apart aan vind is dat de overheid heeft altijd een, een stoeie hekel heeft aan, aan mensen die mobiel zijn. En uh, woonwagenbewoners is er ook zo'n groep. Want dat zijn mensen die. Die niet echt een vaste briefbus hebben. Want uh, als je ze wonnen wil sturen en wil bedreigen. dan pakken ze hun woonwagen en dan rijden ze een stukje verder. en dan gaan ze daar staan. En ze zijn ja. dus moeilijk, ze zijn moeilijk te belasten. Zeg maar. Wat, ze, wat ze, de overheid het liefst heeft. is je, dat je in zo'n mm -hmm. grote Bijlwar-flat gaat zitten. waar je gewoon een bekend adres hebt. en ze gewoon iemand op je af kunnen sturen. om je. Nou, in laatste geval dan. Maar. Nee, in... een, een woonboot is bijna niet een moppie. Dus, uh, dat ding dat je aan moet daar naartoe gesleept worden. En uh, Kijk, een woonschip, dat, uh, dat kan wel varen. Maar een woonboot, dat, uh, dat wordt daar naartoe gesleept en dan blijft er eigenlijk gewoon de rest van de tijd gewoon daar staan. Dat, uh... In Amsterdam zitten die ook bijna allemaal aangesloten op het gas. Ja, dus uh, dan uh, ja. ben je sowieso en, riolering al, uh... en alles, ja. ja. ja. Ja. en woonwa Woonwagen, dat, is ook die, die, die, dat wordt ook heel moeilijk verplaatst. En dan moet je komt ook heel erg naar nee, kijken. Maar dat dus, is ook in de loop van de tijd veranderd. Dat, ja. En dat is onder allerlei invloeden van de overheid gebeurd ook. Want die woonwagens, op een gegeven ja. moment, die, we, ja, die mensen die willen niet vast wonen. En dan gingen ze allerlei subsidies gebruiken om sowieso die dingen meer in staakcaravans te veranderen. En, en uiteindelijk heb je, heb je zo'n. Uh, zo'n ja, huisjespark eigenlijk, het lijkt een vakantiepark en dat is dan nog voor die woonwagenbewoners er staat een muur omheen, er staat een satellietschotel maar uh, ja, ze zijn eigenlijk een beetje vastgenageld dus ze zijn over de loop van de tijd steeds minder mobiel gemaakt en dat is denk ik wat de overheid wel interessant vindt die willen niet iemand hebben die, die op een, op een uh, echte boot zit en gewoon zomaar uh, kan vertrekken die, die, daar hebben ze gewoon geen grip op. Ze dus vinden het eigenlijk ook al niet eens leuk... als jij in twee verschillende landen woont. Of uh, dat is allemaal, allemaal ingewikkeld. Uh, we willen uh -huh. gewoon hebben... Pietje Puk woont op dat adres. en uh, dat, Hij werkt bij een grote corporation. En hij verdient die salaris. En dat wordt ingehouden. Belastingen door de werkgever. En voor de rest hij heeft hij een hypotheekje. En, en schuld sure, op zijn sure. huis. En uh, ja, We hebben hem gewoon helemaal in de tang. Maar niet iets... iets uh, ja... Uh, iets wat, wat, wat te glipperig is. Zeg maar. Terwijl de Tweede Kamer zit vol met dubbele nationaliteiten. Hè? Ja, de Kaag maar geloof kan... ik en Ollegren en noem maar op. Uh... Ja, maar dat zijn de goeie. Hè? Dus de, dan oh, die die mogen mee. wel. Hè? Dus ja. De, de, de boven even. ons gestelde die mogen wel dubbele nationaliteiten hebben en uh, overal een huis en uh, mobiel zijn maar uh, het, het pleps niet. Ja. Nee. Ja, ja, Niet toegestaan. Waarschijnlijk uh, nee, wonen ze officieel op de Cayman eilanden of zo. Ja, waarschijnlijk hebben ze daar ook nog een bankrekening lopen. Europarlementariërs betalen niet eens belasting. Zoals die, uh, hoe heet die nou, die Tang? Paul Tang of zo? Paul Tang. Die, die de, de belastingontwijkers zullen aanpakken. Oh ja. Ja, ja, is ja. wat. Ja, ja. Ja. Ja. ja, wat kunnen we verder over zeggen? Belasting is diefstal. Ja. Jee. Ja. <laughs> ja. Maar we zijn nog, uh, ja hier nog iets, uh, dit wordt ook wel grappig. Uh, wie, had dat, wie had dit ooit gedacht? Parijs. Uh, ja, ja ik was natuurlijk uh, een onverbazing ja. inderdaad. <laughs> ja. Overal moeten vrouwen aan de top en dan heb je een, een stadhuis van Parijs, het Hotel de Ville. Zoals dat zo mooi heet in het Frans. En uh, die hebben dan meer, uh, meer vrouwen dan mannen in hoge functies. En uh, Nee nee, het is nog niet, niet goed. Ja, het is weer niet goed. <laughs> Het moet allemaal gelijk zijn, het moet allemaal 50-50 zijn. Ja, het is ook zo belangrijk dat de overheid de overheid een boete oplegt. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dan uh, ja, gaat iets hey, belastingbudget van één groep ambtenaren naar een, naar een andere groep ambtenaren. Ja. Ken ik altijd de hogere, hogere departement had wat meer geld nodig. Dus ik denk, nou ja, laten we het lager even een boete toestanen. Ja, ik vraag me af of er zit op een gegeven moment ook gebeurt dat er te veel transgenders in de Raad van Bestuur van weet ik veel wat zit of zo. Dan krijg je dat bedrijven weer door moeten gaan zitten managen op de juiste compositie te krijgen van de raad van bestuur en dat helemaal niks meer te maken heeft met, met enige kuddes of kenden, wat, wat natuurlijk gewoon enorm gevolg gaat hebben voor de kwaliteit van de producten die ze dan gaan, uh, gaan afleveren ja, enige ja, mag niet meer dan 60% van de managementfuncties hebben, ja en, en het apart is natuurlijk ook dat dit bij vuil vuilnismannen absoluut niet wordt gehandhaafd, en het is niet zo dat ze, dat ze bij de vuilnismannen zeggen van ho ho, het is dus, uh, 99% van één gender. Uh, er moeten ook minimaal zoveel vrouwen worden aangenomen. Anders dan uh, krijgen jullie een boete. Natuurlijk alleen voor managementposities. Ja, en het wordt nog steeds ingewikkelder. Want dan heb je ook nog weer verschillende rassen. En verschillende geaardheden. Ja. Dus, nou, ja, het wordt enorm moeilijk. Ik denk dat er uiteindelijk regels uitkomen. Die het onmogelijk maken om de wet te volgen. Dat je altijd een boete hebt. Ja. Dat zou het mooiste zijn hè, voor je. Dan is het namelijk ja. gewoon de vraag van please je de mensen wel genoeg? Want zodra dat je niet meer genoeg pleest, dan hebben ze je meteen kunnen ze je gewoon uh, voor iets op laten pakken. Ja. Ja. Ik denk dat je dan dingen gaat krijgen van uh, ja, de, de misdaad die het met de laagste boete, nou die gaan we met z'n allen plegen. ze <lacht> <lacht> dus zijn in ieder geval nog het goedkoopste uit. <lacht> ja ja uh. Ja, maar ja, die hebben natuurlijk mensen die ook weer overal mee wegkomen. En dan komen we eigenlijk bij het laatste bericht. Uh, Hunter Biden, hoe gaat het nu met hem? Ja, goed. <laughs> ja, dit, is wel, dit vind ik wel interessant. Want het was natuurlijk dus toen ik voor het eerst naar buiten kwam, voor de verkiezingen nog, over Hunter Biden een laptop die hij ingeleverd had bij een reparatieshop En waar allerlei belastend materiaal opgevonden werd, omdat hij vergeten was op te halen. Toen <kwijnt> werd er gezegd, ah, helemaal onzin, Russische disinformatie. En er werd ook uh, uh, gezegd dat, uh, uh, de, er werd die hele New York Post die dat artikel naar buiten bracht, dat toch een hele grote krant is, een hele oude krant ook in de Verenigde Staten, die werd gewoon super uh, geband, die, die hele link kon je niet meer delen over, je kon zelfs niet direct messagen die link met Twitter. Facebook die uh, blokte alle, alle artikelen van de New York Post, het was echt een mega censuur van dat artikel, want het was allemaal Russische disinformation. En uh, nou, zijn verkiezingen zijn uh, voorbij. En, en nou blijkt gewoon dat het uh, klopt. Dat er eigenlijk al sinds 2018 een uh, FBI uh, investigation loopt tegen hem over. Vier, vier entities waar hij zich mee uh, bezig hield. En ook die boerisma uh, uh, corruptie. Eigenlijk die quid pro quo waar ze, waar ze Trump van beschuldigden en een impeachment voor plegen bij Trump. En uh, dat is, ja. is werkelijk ongelooflijk wat ja wat hier gebeurd is is dat er gewoon iets wat gewoon zo waar als het toe was gewoon heel werd weggezegd als Russisch disservatie daar gewoon boven komt van oh ja het is, uh, en, en Biden de president uh, Biden of bijna president die, die zei ook tijdens al die Speeches, als hij wat gevraagd werd over uh, Hunter, dan zei hij van: Nobody sa has said that Hunter Biden has done anything wrong. En ik vond dat altijd een hele rare formulering, want dat bleef hij herhalen. Niemand zegt er dat uh, Hunter Biden iets fout heeft gedaan. En, ja. en om te beginnen dacht ik al, nou, er zijn een heleboel mensen die dat zeggen. En om nou te zeggen dat, het, dat niemand dat zegt, dat is, dat is onzin. Er zijn zat mensen, kan je zo een aantal mensen aangeven die dat zeggen. Ja. Dat klopt niet. En nou blijkt dus gewoon dat de hele FBI gewoon een onderzoek naar aan het doen was. En, dat betekent ook dat, die, dat die, uh, die bar, die minister van justitie... die door Trump aangesteld is, die wist dat gewoon al dit. Want dat loopt al sinds 2018. Die wist dat gewoon toen die hele impeachment plaatsvond... waarbij uh, uh, Trump werd beschuldigd van pit pro quo... en het zetten van de Oekraïnse uh, premier. Uh, die, die wist dat en die zei er gewoon helemaal niks over. Die wist tijdens de hele campagne ook... Dat, uh, dat Biden aan het liegen was over zijn... Uh, over niemand zegt dat er iets fout is. En die zei er ook allemaal niks van. De al die tijd is er gewoon geen enkel lek geweest. En twee jaar lang geen lek. Niemand ja. die er wat over zegt of over naar buiten heeft gebracht. Of geen pers die het ook afdru afdrukt. En en geen pers die Fox... dat nu ook constateert en daarover bericht. Nee, en eigenlijk was zelfs ook Fox news. Die hadden gezegd van, nou, ja, dat, is meer, ja, dat is toch wel fake nieuws. Ja. Dus het is, uh, ja, het is, het is heel apart. Hè, hoe dit, wat er hier allemaal niet onder de tafel is geschoven bij deze verkiezingen, dat is toch al heel veel pand. Nou, ah, gelukkig schrijft de zero-hatch er nog over. Ja, nou, nou wordt het, komt het ook in de, in de, in de, in de bias-press naar buiten, zeg maar, in de corporate-press. Maar dat uh -huh. komt om, waarschijnlijk omdat de extreem linkse kant van de democraten, die zijn uh -huh. nou Biden onder druk aan het zetten. Dus die zeggen nou van, hé, hey, dit uh -huh. is ons verlanglijstje, wij willen uh, minimumloon van 100 dollar per uur, of weet ik veel, wat ze willen en 90 oh, ja. miljoen dollar investeren in de klimaatcrisis enzovoort. En Hunter Biden zegt, ja, screw you, uh, bekijk het maar. Ik ben nou uh, binnen en ik heb jullie niet meer nodig en uh, zoek het maar uit. En dan zeggen ze, oh, oké, okay, dat zullen we nog wel eens zien. Hup, en dan, dan ja. komen die verhalen ja. opeens wel erbij uit te doen. En die zijn ook zo weer weg als die, daar, uh, als die zegt van, uh, oké, okay, uh, jullie krijgen je zin hierin of daarin. Dus laten we zo zeggen, dus als de uh, Guardian gaat hierover posten, maar... Zodra ze dan hun uh, ba basisinkomen en uh, weet ik veel uh, hogere minimumloon er komt, ja, dan, dan, dan zwijgt het. Uh, Guardian in alle talen. Zo. Ja, en uiteindelijk uh -huh. wordt het dan natuurlijk toch gewoon onder, onder tafel geveegd. Uh -huh. Alleen er wordt even de prijs vastgesteld. Uh -huh. nee, je, dacht, uh -huh. je dacht dat dat weg was. Uh, wacht maar, uh -huh. dat, uh, we kunnen dat zo weer in de picture brengen. Uh -huh. ja. ja, goed, ja, we zijn uh, door de berichten heen. Ja, misschien dat we nog even kunnen. Uh, Speculeren hoe het allemaal nog verder gaat in, uh, in de VS. Met, uh, ja, je had het er al eerder over. Ja. Electoral College. Uh, die die mochten weer even eens in de vier jaar weer in de picture komen. Ja, Hebben er nog uh, mensen op, uh... De rol wordt steeds belangrijker, geloof ik. <laughs> ja, dat was toch... oorspronkelijk ook de bedoeling. Ja, het was ingesteld was het... Om, te, oh, om populisme te voorkomen. Ja, ja vroeger ja. Was, het, was het zo duidelijk voor een of andere kandidaat. Ja, wilde liever uitpaken. Dat je er niks over hoorde, maar nu is er al een aantal keer voorgekomen. Omdat die verkiezingen, die eindigen altijd in 50-50. Want ja, als het, als het 30-70 was, dan, dan, dan werken de financiën niet. Hè? Dan, dan lopen de networks, die kunnen dan geen reclames verkopen. Hè? Want bij 30-70 polls, dan, dan denk je van, van 30, nou ja, we hebben toch verloren. En die van 70 denk denken, nou ja, we gaan niet adverteren, want uh, we zijn er toch uh, veel te goed voor. Dus ja, het wordt gewoon altijd... Toegewerkt naar een nek-a-nek-race. Zodat iedereen er als een blinde paard geld naar blijft gooien. Die, naar zijn kandidaat. Maar daar krijg je dus ook altijd dit soort uitkomsten. En uh, waren ze nu ook weer dronken? Hebben we weer nog een paar, uh, paar kandidaten op een dode indiaan gestemd? Of zelfs uh, <laughs> iedere keer? Want die of, zullen, dat vonderen, wordt nog bekendgemaakt? Of, dat ja, wordt nog ja, bekend de, de, de twee sets kietmannen zijn ingestuurd. Nou, hè? Eén door de, de oh, democraten ja. en één door de republikeinen. Ja, Oké. Okay. Ja, het verhaal gaat dus van, het, het moet allemaal nooit de komende weken nog gaan gebeuren, maar ze proberen gewoon een case te maken, een verhaal te vertellen, een narratief de wereld in te helpen, waarbij eh, nou ja, Joe Biden corrupt is en de verkiezingen gefraud, frauduleus. En als je dat hard genoeg kan maken en, en ze winnen toch nog een paar uh, rechtszaken, waarin bijvoorbeeld, ik weet nou even niet precies welke staat dat is, maar daar is er bij eentje. En daar hebben de democraten iedereen opgeroepen om te stemmen per post. En dan in te vullen dat ze dus uh, uh, aan, aan huis gekluisterd zijn. Want ja, het is covid-epidemie en we kunnen allemaal niet naar buiten. Maar in die staten kon je dus wel gewoon stemmen. Dus ja, verkiezingen zijn een officieel iets. En volgens de wet mag jij helemaal niet invullen van... ik ben aan huis gekluisterd, terwijl je dat niet aan huis gekluisterd bent. Dus is er nog discussie van... Is dat wel echt? Mag dat wel op die manier? Nou, en er wordt dus gezegd: nee, je mag. Zo de Republikeinen die zeggen dan van: nee, je mag op die manier niet stemmen, want ja, al die Democraten hebben op die manier gestemd. Dus mocht uh, dat door een rechtbank uh, worden gezien als een, een illegale stem, dan kan dat zomaar ineens een... nog een hele shift geven. En daar hopen die. Het is een heel klein sprakje. Ja, het is, hoog, is gewoon het heel, heel raar dat we die hele verkiezingen helemaal. Dat moest altijd op een bepaald manier gedaan worden. Je moest gewoon een biljet in een bus flikkeren. En, en opeens wordt het gewoon helemaal omgegooid. En heel anders gedaan. En dat is al eerder gebeurd bij de democratische voorverkiezingen in uh, Ohio State of zoiets. Uh, daar, daar hebben ze ook. Uh, het vier jaar geleden moest Bernie Sanders weggewerkt worden ten opzichte van Hillary Clinton. Hebben ze ook gedaan. Nou ja, we gaan op een hele andere manier. We gaan hem met een app stemmen. En die app die werd al ontwikkeld door een bedrijf die, uh, ja, die ook weer uh, gelieerd was. Bla bla bla. En, uh, en toen was Bernie Sanders opeens verdwenen. Daar bleek later uit dat ze gewoon de zaak gaan hebben. Dus het hele idee van we, gaan op een hele, moet op, we moeten vanwege omstandigheden op een hele andere manier van stemmen overgaan. Uh, en, uh, en het dan helemaal flessen. Dat, uh, ja, dat is niet een nieuw idee of zo. Dat is al. Dat is al eerder gedaan. En nu hebben ze dat dus inderdaad, eenmaal met, uh, met mail in ballots hebben ze dat gedaan. En ja, het, zou me, het zou me eigenlijk verbazen als, dat niet, als daar niet mee gesumeld is. Want ja, het gaat om het uitgeven van zulke enorme bedragen. Hè, wie dat mag doen. En het gaat om zoveel macht uitoefenen. Dat ja, ja. natuurlijk wordt daar. Uh, waar, waar zou daar niet gefraudeerd worden? Om da daar te denken. Ja, die, die, die, die Democraten hebben natuurlijk daar de vorige verkiezingen, hebben ze vier jaar lang beweerd dat Trump de verkiezingen gestolen had. En, en daarvoor zeiden ze nog, voor die verkiezingen zeiden ze van daar, ja, je zal straks zien dat Trump de verkiezingen niet gaat erkennen. Ja, dat is echt uh, belachelijk hoor, uh, daar moet je niet, niet in trappen. En toen verloren ze, en toen zeiden ze van daar hebben ze vier jaar lang die verkiezingen niet erkend. En, uh, en nou hebben ze, dan staan ze weer hebben ze ja, het is belachelijk als je deze verkiezingen niet erkent. Het is echt uh, een bom onder de democratie. Absurd, bizarre beschuldigingen zijn. Dat is, ik weet niet waar ze vandaan komen. Dus, ja, het is oh, wel oh. zo hypocriet te weten. Wat ik ook ja, wel grappig vond, is want bij die uh, vorige uh, verkiezingen nou, had je dus een aantal mensen van de, de electoral college die dus uh, op, uh, op Bernie Sanders hadden gestemd in plaats van uh, op Hillary Clinton. Ja. Ja. En dan zegt Hillary Clinton, ja, ik heb een paar stemmen tekort vanwege de Russische beïnvloeding, zeg maar. Terwijl ja. de eigen kiesmannen niet eens op haar wilden stemmen. Ja, een paar ja. dan, een paar. Voor dus, uh, ja. Ja, wat wat mij leuker, joh, zegt... Een vrije uh, opmerkingen las ik ergens iemand die zei, dat, die zei van, Ja, omdat het, helemaal, het ging helemaal anders. Normaal moest je, je stemmen en nu kreeg je thuisgestuurd en moest je het opsturen. En die zei over dat vaccin, die zei van... Oh, ja, dat, dat vaccin, nee, ik vind het veel te gevaarlijk om de deur uit te gaan. Als jullie nou uh, die vaccinkit naar mij opsturen per post... en uh, alle formulieren erbij, dan, uh, dan zorg ik wel dat het in orde komt... en dan stuur ik de formulieren wel uh, ja. terug. <laughs> want ja, als je dat stemmen zo kan veranderen... dan kan dat vaccineren ook wel uh, al, al ja. veranderen. Ook wel mooi het, ik, ik, ik wil nog een klein dingetje, iets grappigs zeggen. Ik had ergens gelezen of gehoord dat in 1960 de verkiezingen in de VS ook al eens uh, op een heel andere manier zou, of tenminste op, op zo'n chaotische manier als nu zijn verlopen. En dat dat dus op het laatste ja, moment klopt. eigenlijk een uh, ja, een, een, gewoon maar in een vergadering is vastgesteld van nou, dan laten we uh, kennedy maar winnen. Die heeft toen gewonnen. Dat is de, de, de ja, niks, waardoor ja. Dat die Ja, en uh, dus het is, het is allemaal niet nieuw wat er nou gebeurt. Alleen, ja, nee, nee, nee, dus, klopt, klopt, klopt. We hebben deze Temperaturen dat is al zo oud als dat er Amerikaanse verkiezingen zijn, hoor. Peter en niet alleen Amerikaanse verkiezingen wordt natuurlijk overal wordt dat gedaan. Waar waar zou je nou als je alleen over het klimaatverhaal 70 biljoen dollar kan uitgeven, eens kijken wat voor macht dat geeft je kan je tegenstanders de de grond indrukken met dat overheidsapparaat en jezelf. Waarom doen wij die dat niet? Hey, Als dat zo goed werkt. <laughs> ja, maar dus, het lijkt me heel logisch dat. dat maar ik, ik denk dat het positieve punt is dat de geloofwaardigheid van deze verkiezing helemaal weg is en de geloofwaardigheid van de media ook weg is. Ja. Dus dat, dat, tenminste, bij een heel groot gedeelte van de bevolking, er zijn toch 70 miljoen mensen die op Trump gestemd hebben. En uh, ja, die zullen gewoon hier absoluut niet in geloven voor een groot gedeelte. En, en ja, ik denk, ik denk eigenlijk wel, uh, ja, wel terecht. Want uh, het is natuurlijk een heel raar verhaal dat. Dat Biden, die kon bij zijn rally's niet eens meer dan 500 mensen uh, op de been brengen. En Trump, die was in Pennsylvania, kon die 75.000 man had hij daar uh, voor hem. Maar die, die, uh, die, uh, die, uh, die, die had gewoon een veel levendiger campagne. En dan zou het zo zijn dat, dat die Biden, die gewoon nie, geen campagne gevoerd heeft, uiteindelijk, die alleen maar in zijn kelder heeft gezeten en af en toe van de teleprompter wat lezen, dat hij meer stemmen heeft gehaald dan, dan Obama. Ja, Obama was natuurlijk een superpopulaire president. En dat, dat hij meer stemmen heeft gehaald. Dan, en een superhoge opkomst ook natuurlijk. Maar ja, dan denk je toch van... Ja, het zou ook een superhoge opkomst worden. Als ze aan het eind een enorme berg Biden-stemmers uit de koffers trokken... te voorschijn trokken... ...dan krijg je natuurlijk ook een record opkomst. De werkelijke opkomst was niet zo... ...maar dan eh, krijg je een fictieve hoge opkomst. En ook veel eh, Biden-stemmers. Dus ja, eh, ik denk dat het wel, wel ja, aannemelijk is. Maar ik denk je de het hard lage... De lage opkomst had ook kunnen liggen aan het feit dat de, de, de gemiddelde Biden-stemmer een, een bange... Ja, ja nee, sorry. sorry de, de, ja, de hoge opkomst van, van Biden... Nee, nee, nee, sorry. Ik bedoel het andersom. De lage opkomst bij zijn rallies, dat moet ik zeggen. De lage no. opkomst bij zijn rallies uh, kan, ook verklaren, kan ook verklaren te zijn aan, de hand, aan het no. feit dat het dat dat allemaal bange mensen zijn die allemaal binnen zitten omdat ze bang zijn voor een corona, weet je wel. Ja, dus dat vind ik maar. Als je me als je hoort praten en als je ja. als je boe, eh, hoe heet dit, die, uh, die uh, Trump hoort praten, dan hoor je gewoon dat Trump is gewoon nog een, een, een ja, entertainende spreker hier. Hij maakt hij doet er veel grapjes in, de mensen lachen erom, er wordt veel gelachen. Trump, dus man. Is dus hierbij zijn. <laughs> ik heb ik heb ik heb, ja, ik heb ik heb ik heb Biden niet uh, Die, kan Biden gewoon, die maakt de ene een gaf naar de andere. Come de come. van wat domme dingen die hij gezegd heeft. Uh, ja, aan de andere lang. kant... zijn we misschien daar ook wel een beetje... Uh, redelijk spontaan... lijken te zijn gegaan. Die wel gewoon goed klonken, waarin je een goed verhaal had. Ja, het is een ik, moment uh, dat die... even. Ja, dat maar het tijdens zijn debatten dat het debatten ook, ook nog best... redelijk uit zijn woorden kwam. Ja, maar dat de bubbelmedia... waar ik alleen naar kijk, dat die... Een Come on, man, file acties, uh, they can't even figure out in, how to deal with uh, see, yeah. the fact that they have uh, this great division uh, between the China Sea and the mountains uh, in the east, I mean, in the west. I mean, en, uh, uh, you know, yeah, they're not a, co they're, they're not not yeah, a competition for us. En er is gewoon heel veel via de post bestemd. Ja, dan krijg je opeens 100.000 tempo. Uh, en heel veel mensen die uit hun graf kwamen, weet je wel. Uh, ja. Normaal dacht je dat alleen Jezus dat uh, voor elkaar kreeg. Maar yes, Biden zo. heeft ook uh, die kracht, weet je wel. Ah, <laughs> Kom uit het graf. <laughs> ik, ik ga op mijn stemmen. Dat het niet veel uitmaakt uiteindelijk. Wat, uh, en ik denk ook dat het op zich wel al gunstiger is als, als, die, uh, als die democratische partij het roer oh. heeft. Op de, en, en gewoon, je de chat. Als de zaak explodeert. Want uh, ja, die hele partij die moet gewoon een keer uh, opgeblazen worden er wordt wel nog wat in het chat gezet altijd op het laatste moment hè? ze willen afsluiten, wat zeggen ze Josje Jorien, Jorien van de H VDH, sorry laat, die schrijft, denken jullie dat er in Nederland ook verkiezingsfraude is of ze willen nog altijd... dat weten we niet, moet nog gebeuren hè? Ja, denken ja, jullie maar dat nou de peilingen in Nederland kloppen denken jullie dat de peilingen kloppen ja, dat denk ik ook niet Nee. Oh, nee, de peilingen, ja, die, die, hoorde, Rita Verdonk, die heeft toch ooit eens op 300 zetels gestaan? <laughs> <Nee>. <laughs> Meer is dat de kamer, nee, nee, dat was een grapje natuurlijk, maar die stond heel hoog en uh, ja, die is er niet, niet eens in de kamer gekomen, dus uh, ja, dus die peilingen zo, sowieso, dat is ook allemaal een beetje de, de waan van de dag, hè, dus uh, ja. Yeah. En uh, ik heb mijn vrouw, die heeft die wel eens met die onder, allerlei onderzoekjes meegewerkt. Dus die, uh, die, die weet ook wel hoe, een beetje hoe dat in elkaar zit. En dat vragen gestuurd worden. En, uh, ik ja, ben een keertje bij geweest. Ja, je, ziet nou dat, dus, uh, je ziet in Amerika dat die ja. peilingen gebruikt worden om mensen te sturen. Van, dit is de trend. Hier mm. moet je bij zitten. En dat is een ontzettende loser. En eigenlijk wel verloren. Heeft geen enkel kans. En peilingen worden niet gedaan om te peilen, maar die worden gedaan om. Mensen te sturen. En, ja. en dat ja, zijn verbazen als dat in Nederland anders is. Ik denk niet dat de Nederlandse marketingbureaus dat niet ontdekt hebben, zeg maar dat, dat je nee, dat, je klopt, dat klopt, kan klopt. doen en dat je daarvoor betaald kan worden waarschijnlijk ook omdat ja, ja, dat ja. Ik, ik was een keer zo bij en dan, maar dan ging dan om een van de producten en ja, ik merkte gewoon heel erg die vraag gestuurd werden. En dan hadden ze gewoon een groepje uitkeringstrekkers die hadden ze dan bij elkaar geronseld en uh, moesten ze over een product praten. En uh, ja, de, de, je wist al de uitkomst, uh, wat de uitkomst ongeveer moest zijn, weet je wel. Want er werd heel duidelijk steeds optimaal, optimaal, optimaal. Oh, dit is een onderzoek van optimaal. Oh, laten we zeggen dat optimaal goed is, want dan mag ik volgende keer weer in dit onderzoek meedoen, krijg ik weer een tientje, weet je wel. Ja. Dus ja, het is, uh, voor, voor die mensen met uitkering is het gewoon een soort bijverdienste, weet je wel. Ja. Dus ja, het is, uh, dus die, die zeggen gewoon wat, uh, wat de... de, de... Mensen van het onderzoek willen horen, weet je ja, wel. Ja, en dat is zo makkelijk dus ja, zelfs ja. over te brengen, non-verbaal. Ja. Ja, ja, ja. Uh... ja, je zag heel veel van die non-verbale communicatie ja. van, nou, die zat er zo duimdik bovenop. Dus uh, ja. Dus, uh, ja, er is wel zo'n experimentje dus, uh, geweest, heb ik wel eens wat over geschreven ook, dat, van, uh, dat is een experiment, hebben ze een stapel foto's van mensen en die deden ze random in twee, twee groepen. En die ene stapel foto's geven ze aan een berg studenten. En dan zeggen ze van, uh, jullie gaan deze mensen interviewen. En uh, ja, het zijn hele succesvolle mensen. En, en ja, ze gaan, dus gaan ze test afnemen. En uh, nou, om, om te voorkomen dat de wetenschap die jullie nu hebben, dat dat hele succesvolle mensen zijn jullie beïnvloed, hebben we de test, de, de test helemaal gescript voor jullie. Dus het is gewoon helemaal flow, flowchart. Dan heb je helemaal geen vrijheid. Je moet gewoon flowchart overwerken. En een andere groep mensen zeggen ze, deze, deze mensen zijn, zijn echt losers. En uh, maar hetzelfde verhaal, omdat, het, omdat, het, uh, omdat jullie dat nou weten, we, uh, moet je die test afnemen met zo'n script. Zodat je dat, dat geïnvloed heeft. En dan, uh, dan, uh, dan, ja, dan heb je niet de vrijheid om dat door te laten schemeren. Zeg. En dan blijkt dus dat die mensen die denken dat ze met een, met een winnaar te maken hebben. Uh, dat die mensen allemaal hogere testscores hebben, ondanks dat script. En de mensen die denken met een loser te maken hebben, hebben allemaal lagere testscores. En, en wat ze toen deden is van ja, waar ligt het nou aan hè? Hoe, hoe, hoe wordt het nou overgebracht en dan hadden ze uh, als extraatje hadden ze, de, hadden ze de, uh, alleen de geluidsopname genomen van, dat, van die vragenstellers en dat afgespeeld bij willekeurige mensen dus ze hadden een aantal uh, vragenstellers uh, op, op audio van mensen die dachten met zijn winnaar, winnaar te maken hadden en met een te maken hadden en die, uh, die jongen zit onder de tafel. Zijn hoofd is er af. Nee, ik, ik ben, nog, ik ben nog hoor. Ik ben even naar een ander toetsenbord gekropen. Want uh, daar was uh, wat uitgevallen. En het verhaal was dat, dat zelfs dat het effect daar wel minder was. Maar het audio alleen was het nog steeds. Als je die vragen afdraald, afdraaide voor nieuwe per testpersonen van mensen die dachten dat ze met een winnaar te maken hadden... Dan kwamen er nog steeds hogere testscores uit... dan bij die anderen. Dus, dus voor een heel groot gedeelte is het, ja, het non-verbaal... maar het is zeker uh, ook nog in de, in de intonatie van de vragen... zit kennelijk al verborgen een, ex, een verwachtingspatroon... en dat verwachtingspatroon dat kan die andere kant kennelijk nakomen. Ja. Dus het is een heleboel te sturen met, uh, met vragen stellen... en met intonaties. Uh, ja, ja, als, als je alleen al vraagt... Uh, uh, do you understand? Of je vraagt... Do you understand? <laughs> Dan is het... Qua script is gewoon dezelfde vraagstelling. Maar het is duidelijk dat bij die ene... Denk je, vraag je gewoon even ter controle of iemand het begrijpt. En bij die andere zeg je eigenlijk van... Je bent een ontzettende idioot. Uh, mm -hmm. En het is... Het precies dezelfde woorden sequence. Maar ja, het is toch gewoon... Een andere andere gedachten spreekt eruit. Ja, ja. Um, ja, we kunnen nog door blijven lullen hoor, maar we zijn echt door de, de topics heen. Prima, om naar bed te raden. So, nou, dat is mooi. Twee, twee, uh, twee, twee, twee heb uh, ik hem hier, dus dat is... Eh, goed, ja, nou ja, um, ik wil uh, in ieder geval hier... Uh, nou ja, goed, uh, 3 januari sowieso hebben we dan de, de Grote Crypto Show met uh, een aantal bekende namen. Oh, er komt een hele lap tekst binnen joh, op het laatste moment. Ja, Joshi, nou we gaan nog even een half uurtje door dan. <laughs> we gaan nog een half uurtje door. <laughs> Oh, oké, okay. wat, uh, wat staat er al, Josie? Er staat in de politiek worden al die reclame-technieken nu ook toegepast. Met het zwart maken van mensen die ongewenste gedachten laten zien en het inzetten van influencers. Ja, ja, ja, ja, klopt, ja. klopt. Ja, dat werd bij Event 201 ook al besproken: hè? Dat, uh, dat je influencers en religieuze leiders en allemaal moest gebruiken om, om te zorgen dat, uh, en social media ook, dat misinformatie de mensen niet zou bereiken. Dus ja, je moet het verhaal controleren wat er in hun hoofd gaat. Maar in feite in, in tenminste dat, dat, dat wat er nu aan zat, kwam zeg maar. Of wat er nu, uh, noem maar dat in de... Besloot was laatst met, met Rutte met, uh, met die toespraak. Dat was al van tevoren bekend. Hè? Dat is gewoon een script dat ze afspelen en zo. Weet je al wat de volgende stap is? Uh, ze willen ook nog uh, avondklok invoeren en zo. Avondklok gaat tot net te ver. Want dat, dat heeft zo'n Tweede Wereldoorlog uh, ja, idee. Dat, dat het is gewoon een dreiging Wat hij tot nu toe zeg maar. nog uh, van weerhouden heeft. Uh, ja, show me your papers. Ja. <laughs> Bij zo'n slagboom. <laughs> ja, maar we moeten toch ook al onze oudswijs uh, ja, laten ja. zien. Dat is toch ook een tweede wereldoorlog dingetje, ja, maar Dat was... is gewoon heel makkelijk ingevoerd. Dat heeft. was, ja, was ja, nog best hoor, wel een barriërentje hoor. Dat, uh... Uh, maar het is er wel. Het is er wel, ja. Het is wel, ja. Hey, dit komt er ja. ook wel, die, uh, die avondklok. Maar ja, zo. Maar, maar wat, zijn, wat is de volgende stap die ze gingen doen als ze dat scriptje afspelen waar uh, jij het wel eens over hebt? Event want. Dus, uh, ja? ja? Het zou wel ook 18 maanden duren. De tweede golf was erg. Het vaccin, is, uh, vaccin moet uh, er nou komen. Dat is wat de volgende stap is. Uh, ja, en ik denk dat, dat als dat, dat vaccin. Ik denk nog niet dat ze dat in de eerste ronde gelijk helemaal verplicht gaan stellen en uh, keihard uh, ja, uh, ja, gaan eisen. Maar ik denk dat ze gaan zorgen dat, dat, uh, dat op een gegeven moment... gewoon je buren bijna naar je binnen timmeren. Gewoon dat ze als, ze, als ze de pijn maar hoog genoeg maken... en, en voortbengelen, zeg maar, van met het vaccin uh, is alles voorbij... en kunnen we terug naar normaal. En, en jij bent dan degene die zegt van nou, liever niet. Dan, uh, dan denk ik dat, dat je buren gewoon met een hooi vork... Uh, om je huis heen staan. van Jij staat tussen ons ja. en de normalisatie van de situatie in. En, en ja. ik denk dat... Ja, dat want het York... vaccin werkt niet, hè. De vaccin werkt niet als anderen hem niet innemen. Ja, dat is een raarbehaal. <laughs> ja. en, ja. en, en dat is ook wat, wat er met gun control gebeurt natuurlijk. In Amerika is het heel moeilijk om mensen hun wapen af te nemen. Want ja, dat staat in, het, in de grondwet verankerd dat je een wapen mag hebben. En ondanks dat, het, dat je niet moet proberen om in New York met een wapen rond te lopen. Rond, dan word je gelijk uh, inge, ingerekend. Maar... Ja, in principe bestaat dat recht nog. En dat, dat uithollen, dat gebeurt ook niet door... Je gaat niet overheidsagenten afsturen op die mensen om hun wapens in te nemen. Want dan krijg je enorme weerstand. Maar je gaat die oorlog al winnen voordat je hem gaat beginnen. Dus je gaat met een enorme berg school shootings en dat soort shit... ga je zeggen van ja, nou ja, uh, ja als jullie zo graag wapens willen... Ja, uh, weer een hele berg door je kinderen. En ja. dan langs de hand krijg je steeds meer... Uh, de oproep uit het volk om, om nou eens met deze archaïsche onzin... Uh, om daar nou eens afscheid van te nemen. Want uh, kijk eens wat er van komt. En als jij dan nog een vuurwapenbezitter bent die voet bij stuk houdt... dan staan er op een gegeven moment een heleboel boze mensen om je huis heen. Want jij bent verantwoordelijk eigenlijk voor die schoolshooting. Ja, ja. Ik denk ja, ja. dat dat de, de truc is waar ze eerst die druk opbouwen... vanuit de rest van de bevolking. Die conformeert meer, meer druk. Maar, en dan... Uh, ja, dan, dan kan je die laatste paar gevallen, die kan je gewoon inrekenen. Die zijn dan toch eigenlijk zo verzwakt, al doordat uh, daar zoveel omgevingsdruk op is uitgeoefend. Uh, dat is meestal de manier waarop ze werken. Volgens Jorien hangt af ja, generale... van, uh, van Merkel. Die zegt als Merkel het doet, dan gaat Rust er ook in mee. Misschien we over die vijf Ja, Ze zegt ook nog uh, precies: uh, ze is het met je eens, uh, Peter. Je <laughs> heb er een fan bij Peter? Wie is, er, wie is het <laughs> met me eens? Jorin uit de chat. Ja. ja. Nou goed, ja, we zullen zien hoe het loopt. Ik denk dat die lockdown voorlopig nog wel even gehandhaafd blijft worden. En als je leest hoe dat de mensen nee. reageren, dan uh, ja, we zullen dat zien. Hè? Ik denk dat het heel graag afhangt van hoe dat die verkiezingen uh, verlopen in de VS. Uh, mocht Trump het toch nog willen zien te winnen. Ik noem het zelf de uh, uh, uh, the Big Reset of de Great Awakening. En dat zijn de twee opties. En als Biden het wordt, dan is het de create reset en dan weet je precies wat er gaat gebeuren. Dan kun je gewoon naar de trainingdomaties.org, de 17 uh, de, uh, Sustainable Development Goals, en, en dan krijgen we gewoon... Uh, yeah. Ja, als je die Sustainable Development Goals wil uh, bekijken, dan is trouwens de Blue Tiger Studios een Nederlands praatprogramma. Dat is heel, heel interessant, staat nog op YouTube... Uh, ik weet ook niet voor ja. hoe lang dat nog gaat duren. Maar dat zijn uh, hele leuke interviews van iemand die... Uh, hoe heet hij uh, uh, Ja, Riepke Ma Ja, met die, met die baard en die, baard en en die pet die, op. Heen? En, en die, uh -uh. die weet er heel veel van af. Die heeft al die Sustainable Development Goals helemaal, helemaal bekeken. Want ik vroeg bijvoorbeeld ook af hoe het nou komt dat die, dat die oliebedrijven... dat die ook die global warming allemaal pushen. Hè? Dus dat uh, die Rockefeller Institute en zo. Wat Rockefeller was een olieman. Die Rockefeller is. Ja, standard Oil, ja. Yeah. Dat die dat, uh, dat die dat toch zo steunen. En er die, uh, die, uh, blijkt dat die gewoon. Er is straks 90 miljard, nee, 90.000 miljard, 90 biljoen dollar wordt daar geïnvesteerd in, uh, in de groene energie. En die, die bedrijven die willen daar gewoon enorm veel van meepikken. En dan krijg je hetzelfde effect wat je in Europa ook hebt, dat hele veel boeren die leven gewoon van subsidie. In Frankrijk hebben we van die boerderijen... die worden gewoon betaald om geen voedsel te verbouwen. Omdat ze anders landbouw te krijgen. Dus op een gegeven moment dan krijg je dat, die, dat de boeren... die leveren gewoon voor subsidie. Maar de olieboeren die leveren ook gewoon voor subsidie. Dus uh, uiteindelijk... waarom zou je nog aan klanten leveren... als je gewoon zo'n enorm berg geld van die overheden krijgt? Dus dat is voor wel een eye-opener. En hij heeft wel meerdere eye-openers. Hij weet ook heel, heel veel man en paard te noemen. Ook heel vaak heeft hij de politie op de deur staan... omdat hij een of andere ambtenaar uh, kent gemaakt heeft wat hij uit, uitvreed En uh, mm -hmm. ja, het is. Uh, het, het, uh, hij weet ja, al die NGO's, uh, clubjes, hoe die allemaal in elkaar zitten en wie, er, wie waar, met wie contact heeft. En, en hij ja, heeft voor elk Sustainable Development Goal is een aparte uitzending gewijd. Dus als je, als je inderdaad wil weten waar die great reset op uitkomt, dan, uh, ja, dan kan je daar uh, uitstekend je. We uh, moeten wel even vooruit trekken, want het zijn 17 goals, dus 17 afleveringen en ze duren allemaal tussen de 1 uur en de anderhalf halve uur. Dus het is, uh... ah, maar als je vrij de radio gewend bent, dan... Uh... <laughs> <laughs> maar we gaan nog wel eens over de gemiddelde duur van, uh... hoe heet die nou, Joe Rogan heen. Hè? <laughs> ja, ja, ja. Uh, die kan wel eens 5 uur lang gaan lullen met iemand. Dus, uh... <laughs> Nou, ik zei het niet, jongens. Ik vind het mooi geweest. Ja, ja, 3 januari. We zijn, uh, januari. We zijn uh, inderdaad, uh, ja, het is het 10 uur. Ik, uh, half 11 alweer. Jezus, Half oh, 12. Inderdaad. Uh, oh, oh ja, je zit in een ander land. Hè? Ja. Nee, goed. Uh, ik wil in ieder geval uh, allemaal hartelijk uh, danken voor het luisteren. En uh, ook hartelijk danken voor het uh, meedoen. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ja, zet je gewoon schrap voor uh, 3 januari. Want dan. Uh, dat is op een zondag. En dan gaan we lekker de hele dag gaan we door. En uh, ja, goed. Uh, zet gewoon even in je agenda. En uh, leer ook alvast omgaan met crypto wallets. Hoe dat werkt. Hoe je op een QR-code moet scannen. En, en hoe dat zit met zo'n zo adresje en dat soort dingen. Want uh, als je wilt doneren dan, uh, aan de LP. Dan uh, kun je dat die dag kun je helemaal uitleven. Goed. Ik uh, wil in ieder geval, uh, ja, ik, ik maak er een eindje aan. Uh, niet aan mezelf, maar aan het programma. En uh, ik zou zeggen, uh, ja, tot de volgende week. En, uh, ja, hoppakee. How Naar de jingle. De jingle, waar zit die jingle? Uh,